Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Uh, ja, dames en heren, jongens, meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat te luisteren, We zit hier vandaag in Café Libertarian. Maar de ben ik met een Peter Lucas Klaas en ikzelf, Johan. Hey. En uh, we zijn weer uh, aan het bijkomen van de tweede week uh, overheersing door de Terry Padet. Leven we allemaal nog? <laughs> Tuurlijk. Wel uh, veel bruine hemden in de straat, overigens. Oh ja. Het uh, struikelt ook over de concentratiekampen. Nee, goed joh. We gaan uh, ja, weer even uh, er vrolijk tegenaan. We uh, beginnen gewoon met de goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuldmeter. Alhoewel, ja, de zilver niet dan, maar goed. Uh, laten we beginnen met de marihuana-index. Uh, die was even lekker omhoog geschoten de afgelopen week. Die was uh, boven de 300 punten, maar is weer uh, naar beneden gekelderd. En nu weer omhoog aan het krabbelen. En hij staat op dit moment op 297,42. Ja, uh, dan hebben we de bitcoin. Weet jezelf het verhaal. Ja, alleen de schommeling is ongeveer 100 euro. Hij is er 35,45 geweest. En hij is ook op een dieptepuntje... Uh, 100 euro lager geweest, 34,41. En hij staat op dit moment op uh, 35,25 euro'tjes. Dus ja, eigenlijk niet veel beweging. Hè? En uh, goed, hoe doet goud en olie het? Olie oh, is weer wat gedaald, 59,40. Uh, Dat was uh, flink boven de 60 geschoten, maar naar weer omlaag. En, en goud is ook wat gedaald, 13,08. Okay. Alles al eigenlijk een beetje op naar beneden. Hmm. De staatsschuld staat nog steeds op. Uh, 401,4 miljard in het rood. Dus niet veel omhoog en ook niet veel omlaag gegaan. Ja. We hebben zometeen weer een bericht waarin een mogelijke verklaring gevonden is voor uh, waarom die uh, wat minder hoog staat. En dat komen we zometeen. Maar we beginnen met het bericht. Uh, alles wijst op een naderende recessie. Dit komt van RTL. RTL om precies te zijn. Ja, het ja. het filmpje. Het is een lang Zoals. filmpje die ik bekijk, maar ik denk dat het gaat over uh, ja, de rentes die, die uh, niet... Ja, het, het verhaal was altijd dat de centrale banken zouden rentes gaan verhogen na tien jaar lang een hele lage rente. En dat zijn ze nou gaan doen, maar zijn ze nou weer mee opgehouden. Want ze zien toch wat donkere wolken aanpakken. En ja, je ziet dat ook aan de lange rentes die zijn gedaald. Dus wat ze, dat noemen ze dan wel een... Een yield curve inversion. Dus dat betekent dat de langere rente lager is. dan de 10 rente in Amerika bijvoorbeeld. is lager dan de 2 rente. En, en dat, is niet, ja, dat is niet normaal. Normaal ja, loopt die op. Maar men verwacht dus eigenlijk weer. dat de centrale bank die rente weer omlaag gaat doen. naar aanleiding van een crisis. En daarom gaat die langere rente al wat omlaag. Dus dat is meestal een slecht teken. Nou ja, de tekenen zijn er op zich al enige tijd. in de zin van in het transport. Gaan de prijzen weer omlaag. Terwijl er nog wel tekort aan transportcapaciteit zou zijn. Maar uh, je ziet ook chauffeurs klagen over uh, minder werk. Of tenminste klagen. Die, die uh, merken dat. Dus ook in het transport zie je het gebeuren. Ook in de scheepvaart zie je, uh, de laag, zie je lagere prijzen voor vracht. Uh, dus ja, de tekenen zijn er al een tijdje. En uh, ik denk dat het misschien wel slechter gaat dan nu ook gezegd wordt. Maar dat zal dan... ...vermoed ik dan wel weer samenhangen met dat uh, de verkiezingen voor het Europees parlement aankomen... ...en dan moet natuurlijk alles uh, koek en ei zijn. Ja, ik, ik weet niet wat ze verwachten. Kijk, als je auto al een paar keer stil is komen te staan omdat je zand in de benzinetank hebt gegooid... ...ja, wat verwacht je dan nu? Dat die nu magisch wel op zand gaat rijden? Ik weet het niet. Ja. Je kan denk ik niet uh, verwachten dat je, er, ja, dat je het zo zwaar belast en dat het dan nooit misgaat. Kijk, op zich is het een goed teken uh, voor de concurrentiepositie van westerse landen dat ze best wel veel ja, overgewicht of overheid kunnen dragen en toch redelijk uh, in beweging kunnen blijven. Het is natuurlijk niet een goede manier om altijd maar ja, in goede conditie te blijven, dus de, het moet weer een keertje wat corrigeren, het moet een keer een beetje bezwijken en anders dan ga je het alleen maar... Ja, want als het nog niet bezwijkt, ja, dan wordt het vaak meer, wordt het meer bijgesteld, meer uitgeknepen. Dus het is ook niet zo dat als het niet echt op bezwijken staat, dat ze denken... ...oh, laten we het uh, zo houden of het lichter maken, zodat hij lang uh, door kan gaan. Nee, dan wordt het gewoon uh, zwaarder gemaakt. Ja, iedereen die... Uh, iedereen krijgt straf, maar ja, als je straf maar blijft accepteren... Ja, ...op een gegeven moment is de straf een keer te zwaar. En dan bezwijk uh, je onder je straf. Maar dan... Uh, Gaat straf weer een beetje minder. En dan, dan krijg je weer meer straf. Omdat je stout blijft. dat je blijft ondernemen. En je blijft dingen doen. Dus ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik, ik weet niet precies wat de verwachting van de schrijver van dit artikel is. Ik verwacht die schrijver dat het, uh, ja, dat het allemaal zo goed gaat, wordt gedaan en allemaal juiste mensen die zijn precies op de juiste plek aan het uh, doen wat ze moeten doen. Dus het is een groot mysterie en magische uh, omheil waarom opeens ja, een mogelijke recessie dreigt of een, een, een neergang. Ik, ik weet het niet. Ja, kijken niet, naar de rente. Die besiekt, dit, dit, ja. dit, dit, dit filmpje gaat over de rente, zeg maar. We weten het nu zeker. Zat de beleidsrentes van centrale banken blijven de rest van het jaar. wat ze zijn, historisch laag? Het zou goed ja, zijn voor de aandelenmarkt. Dat hele financiële en, systeem, dat is een grote mensen. De rente is ja. Ze kunnen net zo goed een of andere oude weervrouw uit de berg. een blinde geit een klap laten geven. en waar die dan mm -hmm. tegen de muur knalt. En daar het staan allemaal getallen op die muur schrijven. Ja, die rente, het, is gewoon, het slaat nergens op. Die nee, bankers. maar die rente is natuurlijk wel iets wat centrale banken dicteren. Dus het, ja, is klopt, niet, het is niet de oude vrouw met een geit. Het is iemand met een geldperk. Nee, nee, het zou nee, hetzelfde effect zijn. Als jij, als jij niet de rente laat afhangen van wat het daadwerkelijk zou moeten symboliseren. Uh, de prijs van geld of de prijs voor uh, ja, het uh, onderpand, dat soort zaken. Dan maakt het niet uit wie, als, gewoon, als het gewoon een beetje uit de lucht wordt geplukt om een ander doel. De blinde vrouw heeft misschien een ander doel dan de centrale bankier. Maar beide, ja, beide is, het, is, het, is het nep en beide is het, niet, ja, is het niet de juiste manier waarop je rente moet gebruiken. Dus dan, nee, dan het gaat er, geen, het is geen marktrente, het is een verstoorde rente omdat het met dwang is opgelegd. Maar, ja, je, waarom ja, nu ja, nu je gaat niet eigenlijk gaat rente? Op dat is een soort oorlog met woorden. Hè. Je, je gebruikt de naam rente voor iets wat eigenlijk geen rente is. Het is gewoon een soort bepaald bedrag. Ja, het kan ook negatief worden. Ja, waarom? En dan wordt het woord rente wordt eraan gekoppeld. En dan en rente, ja, dat, daar kleven dan weer allemaal emotionele ideeën. Vaak. Maar ja, ik weet niet wat het is. Het is uh, je kan het ook troepje noemen. De troepje-index is uh, 0,25% naar beneden gezet. <laughs> dat, <laughs> ja, waarom, ja, waarom niet rente? Hmm. Kunnen, uh, ja. Ik kan al zo een, een, een naam geven wat, wat vroeger iets anders betekende. Hoe worden met, met z'n allen geacht ergens in te geloven? Ja. Ja, ik denk dat wel zo is, omdat dat nou eenmaal... Ja, dat is het geld wat je moet gebruiken. En dat is het geld wat ondernemers lenen. En het geld wat consumenten ook uh, lenen. Ja, maakt het wel heel veel uit. Als je een enorme schuldenberg hebt en je doet de rente omhoog... dan wordt de, de draaglast voor iedereen die dik in de schuld zit... wordt gewoon een stuk zwaarder en... Ja, dat is wel een heel betrouwbare indicator. Het is natuurlijk allemaal gemanipuleerd, maar het is wel vaak zoals... Ja, als ze dat omhoog doen, dan uh, komt er wel een... Uh, ja, ja, precies. Dat je dat je je, als je... De, de, de straf wordt altijd omhoog bijgesteld. Net zolang tot de straf te zwaar wordt. Nou, dan bezwijkt men. En dan gaat de straf naar beneden. En dan staat men weer op. En dan gaat de straf weer omhoog. Nou, ja. Ja, <laughs> zo gaat dat. Je krijgt gewoon straf. En dat is je eigen schuld. Omdat je... Die straf neem je, nee, dat zie je ook met al die hardleers, hardnekkige ondernemers. Die worden ook uh, de hele tijd gestraft, hè, maar doorgaan met het ondernemen. Ik weet niet wat die mensen bezielt. Dan ook maar klagen over Nederland. Nou, Nederlandse uh, rotland, betuttelend. Maar, e, e, waarom blijft iedereen dan in Nederland wonen? Je hoeft er niet te wonen. <laughs> Er zijn allemaal mensen die gaan naar Nederland toe. Die worden dan beschuldigd dat ze een lui-lekker land zoeken. Nou, lief van die mensen gaan naar een ander land toe. <laughs> <Ja>. <laughs> waar jij het beter hebt. <laughs> nou, je valt natuurlijk allemaal in de westen. Het is, koud, rest, he? is plat. Maar, maar wat, is er, wat is er nou zo leuk aan Nederland? Het is overvol. Als je Overal waar je staat, kun je een ander dorp of stadje zien. Het is allemaal een beetje keurig, allemaal tuintjes, maar daar betaal je 20, 30 keer extra voor dan wat het waard is. Ja maar maak je niet zo'n mooi tuintje ergens anders waar het veel goedkoper is om zo'n tuintje te hebben? Ja. Ja, je kan, sommige mensen, nou, laatst als Andrea was verhuisd, nou, toen keek ik even: vinden we dat huis? Nou, daar kun je bijna een heel dorp verkopen in een ander land. Wat ja. moeten die mensen allemaal in zo'n kutstad? Waarom zit je in Amsterdam? Wat is zo? Ik ben er wel eens geweest. Nou, het heeft... Ik voel me een toerist. Ik voel me niet eens in, in Nederland als ik in Amsterdam ben. Wat, wat bezielt je om daar te gaan wonen? Wat is daar zo geweldig? Ga er dan heen met vakantie. Als je toch binnen je huis zit de meeste dagen... Waar, waarom zou je dan hemelsnaam een huis in Amsterdam hebben? Ja. Ga gewoon ergens goedkoop wonen. De, van de prijs van het huis kun je gewoon de rest van je leven in een ander land gaan wonen. Dan kun je op vakantie naar Amsterdam. <lacht> waarom? Waarom? we nog Stad. Free State Project Nederland uh, op dit ja, dat is de reden. dat is de reden waarom iedereen zoveel straf krijgt. Omdat iedereen vindt het wel prima. Nederlanders vinden het zo heerlijk om compleet afgeranseld en uitgezogen te worden met het idee dat het uh, wel goed komt. Nou. Nee, dat komt niet goed. Je wordt gewoon ouder en je gaat dood. En iemand anders heeft al jouw productie geconsumeerd. <lacht> Waarom? Waarom sta je toe? Ik, ik weet het tot niet. zover deze opbeurende woorden van plaats. Ja, nee, maar zo <lacht> is het toch. Ja, ik weet het. Ik heb als voor mensen niet zo stilstaan. Die denken, oh ja, dat komt later. Nee, kom komt niet later. Later ben je ouder en later ben je dood. Dus, dus, nee, je moet net denken dat je, je geld veilig is in je onderbroek. Maar ja. <lacht> Ook maar ja, dat maar je onder de dat is toch Daar betaal je, dat draag je. Dat bij, ...dat iemand het geld uit zijn onderbroek wordt gehaald. Nou, dat doet de politie voor je. Maar ow, als je zelf een keer 100 euro kwijt bent. Dat is ook zoiets. Stel je voor dat je in je hele leven... ...twee keer wordt beroofd en er wordt twee keer ingebroken. Wat heel erg veel is. Want heel veel mensen worden niet twee keer in hun leven beroofd... ...en ook niet twee keer ingebroken. Net als zij het echt uh, heel slecht doet... ...door uh, ja, je deur gewoon open te laten staan... ...en uh, doelbewust in een hele slechte buurt gaan wonen. Maar over het algemeen worden mensen niet vaker... ...dan twee keer in hun leven gewelddadig beroofd... ...en ingebroken. Ja, dus schade... als je in duurdere wijk woont, dan is die kans nee, nee. groter. Maar de schade nee. die mensen daarvan ondervinden, nou, dat gaat vaak om wat je in je portemonnee hebt. En die vernemen, ja, een tweedehands computer, wat oude was en oude cd's, dat, dat is allemaal niet interessant. Dus de schade die je lijkt daarvan is miem. Uh, ik denk dat als je het geld wat je nu voor politie betaalt, wat je in januari en februari hebt betaald voor politie, dat is voldoende om gewoon een privébewaker met wapen in je straat te laten rondlopen. Als je dat met de mensen in je straat doet, kun je een hek om je eigen tuin en een hek om je straat heen bouwen, onderhouden en bewaakte, uh, bewaking hebben, 24 uur per dag. Ja. <laughs> nou, volgens mij ben je dan redelijk veilig. <laughs> dan kun je het geld vanaf maart, wat je nu aan politie besteedt, gewoon houden. Ja. Ja, je kan nog een buurtgenoot aan het werk houden, waardoor ja, ook, nog. Uh, ook nog een keer een band uh, ontstaat met elkaar, Precies. waardoor iedereen Precies. wat aardiger tegen elkaar gaat doen. Ja, je kunt veiliger buiten voelen en, ja, die politie, en, wat ze dan, en dan gaan ze je lastigvallen met dingen waar je niet op zit te wachten. Dan ga je bijvoorbeeld, ben je bijvoorbeeld je naar huis aan het rijden en... En dan moet je wachten in een rijtje omdat ze iets, ze gaan een bezemactie houden. Dat is de manier waarop ze iets kunnen vakken. Maar een, een, een stelgetrainde getrainde apen kan een bezemactie uitvoeren. Dus die dure politie die jij dan hebt, die gaat dan een, een handeling verrichten om mensen op te pakken die door bijna iedereen met een functionerend IQ gedaan kan worden. Nou, dat slaat nergens op. Waarom zou je daar politieresources voor gebruiken? Dat is allemaal flauwe kul. En dan gaan ze weer iemand, hebben ze iemand gevonden met geld in zijn onderbroek? Nou, alsjeblieft zeg, die, de schade die we eraan herleiden dat die mensen dat soort prut Dingen ja, het gaan uitvoeren. Ik, ik, ik vind, Waarschijnlijk was het bedrag ook veel hoger... ...maar in de krant staat dan 33.000... ...en denk, die man <laughs> denkt van... ...volgens dus mij is dat er veel meer in mondenbroeken... ...maar laat ik mijn mond maar houden. ja, ja. <laughs> Maar uh, even kijken, hij kwam van jou Peter. Wat, uh, wat was ermee gebeurd? Ja, het, is, het heeft hier weer alles. Hè. Het, uh, <laughs> het is... Uh... Hey, ik, vind, ik had alleen nog bij willen horen dat de man een groene onderbroek had dat had ik nog wel een uh, dat had er nog bij gemoeten als detail, vind ik. Laatst ja. ook uh, met iemand liep er met een groene string rond <laughs> ja het is uh, uh, dan komen maar een succès heeft dinsdag op controle op de A16 bij Hazel donker 40 jaar voor uh, ons mannen aangehouden met 33.000 euro in zijn onderbroek en nou, je haalt het verstopt, dus dat betekent dat er iets niet pluis is en dat de, dat de politie dat geld dan moet pakken. Nou, dan zette de man, een bijrijder van een voertuig met frans kenteken, die werd dinsdag bij de controle gefouilleerd omdat hij gesignaleerd stond als ongewenste vreemdeling. 39-jarige bestuurder werd ook aangehouden, duur wordt verdacht van witwassen. Ja, je geld die je uh, onderbroek hebt, dan ben je natuurlijk witwassen. En uh, er was ook een hongbalkknuppel in die auto. Ja, als je natuurlijk een 33.000 euro rondrijdt, is hangt een hongbalkknuppel aan de En die is in beslag genomen. Ze stelen en geld en zo'n bakknop. Ze willen eigenlijk gewoon een mediamarkt toe, begrijp ik hieruit. Ik denk het ook, ja. Ja, wit was. Ik bedoel, ze zullen geen drugs meegekocht gekocht hebben. Maar ze was het leuk geweest als ze in vuile onderbroek, wit was, geld. Er was ook een 27 jarige man uit Montenegro en die bleek al 100 dagen te lang in het Schengengebied te zijn. Oh, oh, oh, een zondaar. Alle verdachten zitten vast. Ja, ja het, is, uh, het is cash, het is de war on cash. Ik heb weer verdacht dat het 33.000 is. Dat is ook weer zo'n uh, zo apart nummer wat je steeds terugkrijgt. steeds je het terugziet. Ja, het is natuurlijk niet dat ze iedereen zomaar gaan controleren en in zijn onderbroek gaan kijken. Dus ik denk wel dat ze, dat ze een tip hadden van, er komt iemand dat geld aan. Nou ja, ik weet niet of je als je bent. Maar uh, het uh, graaien tussen je benen, dat uh, is toch wel een beetje een handeling die erbij hoort, hè? Nou ja, bij een goede vakantieervaring is het wel. Uh... Ballen worden even gekikeld. Ja, maar jongeren verkopen massaal hun scooter. naar de helmplicht. Want ja, als je haar maar goed zit, baby. Dat zou een reden zijn, ik weet het niet, maar uh, kunnen we wat jullie denken. Nou, wat. Uh, even los van dat het waarschijnlijk gewoon een kulreden is. als je haar maar goed zit. Uh, wat ook meespeelt is dat brommers. Uh, of snorfietsen als je een helm op moet. Bijvoorbeeld in Amsterdam vanaf 1 april... Uh, niet meer op het fietspad mag, maar op de rijbaan moet. En dat is nog veel vervelender natuurlijk. Dus of dat nou precies de reden is... Van als je haar uh, om het kapsel te beschadigen, dat is natuurlijk maar de vraag. Bovendien is er natuurlijk helemaal niks mis met een mooie bloempotkapsel. Ja, je moet ook altijd afvragen of als jongeren massaal hun scooter verkopen... Dat is... Ja, in Nieuw-Zeeland werd ook gezegd, mensen leveren massaal hun wapens in. Ja, voor maar 33 wapens. Ja, wapen, dus ja dan zijn dat, is, dat, is, dat is, uh, 33 wapens of zo. <lacht> dus ja. het uh, is, is ook een beetje zo'n ja, zo bericht, zeg maar. Anderhalf ja. miljoen Nieuw-Zeelanders die het niet gedaan hebben. Dus, nou. hmm. ja, ze hebben misschien Rende en wat jongeren gevraagd. en Die zeggen van ja, maar haar, hè? Ja, weet ik niet. Ze hebben een handelaar in de scooters gevraagd... die niet helemaal blij is met dit uh, verbod. En die zegt: ja. nou... Ja, we hebben mijn hele bedrijfstak onzeker geholpen. Want... Uh, uh, en hier zit er dan een reden bij. Ja, ehm... Um, Ik nog even verder met het leed... van de burger. Uh, sociale huur. Zelfs mensen met... baan raken dakloos. Echt een beetje Frans toestanden. hè? Ik heb nog wel uh, een vriend van mij... die in Parijs ging wonen. Daar... Uh, in die tijd was het echt zo, echt zo erg dat uh, mensen met een goed betaalde baan in de auto sliepen. Dat ze gewoon geen huis konden vinden. Ja, ja het, is, uh, het is natuurlijk uh, een, uh, ook een geval van, van regelgeving, dit weer. Dat het uh, niet toegestaan is om te bouwen. Dus, uh, ja. mag op een heleboel gebieden mag je niet bouwen. En dat uh, is toegewezen als ja, of industrieterrein, of het is landbouwgrond, of. Uh, en uh, ja, en het is natuurlijk ook wel een beetje zo dat uh, de gezinnen steeds kleiner worden. Steeds meer mensen alleen wonen. Dus dat, uh, ja, dat schiet ook niet op. Maar ik denk, uh, al die weilanden, als je kijkt wat er nog uh, te bouwen is, dat is dan uh, is het zo opgelost. Ja. ja, en het is natuurlijk ook in sommige gevallen, niet alle gevallen, ook een gevolg van eigen stemgedrag. Dus als men op die partijen heeft gestemd die uh, woningbouw uh, onnodig beperken. En je ...komt vervolgens om wat voor reden ook... ...dat je niet in een huis kan wonen... ...maar dus in een auto moet wonen... Uh, nou ja, ...dan is dat ook een beetje karma natuurlijk. Hm. Nou, ook op... ...dan uh, um, staat ook het artikel... ...dat mensen dan steeds vaker op de camping gaan wonen... ...of in een chalet, vakantiehuisje... ...en daar zijn regels voor... Dat, dat, uh, ja, ...dat mag je maar een uh, aantal uh, maanden doen of zo... ...ik weet niet exact wat de regels zijn... Maar uh, mensen zitten dan te lang in zo'n chaletje en dan raken ze hun, uh, hun, hun papieren kwijt. Hè? Dus in, uh, dan word je uitgeschreven uit de uh, gemeentelijke basisadministratie. Maar ja, als uh, libertariër denk je, nou mooi toch? Maar uh, ja, goed. Je, ja, hebt wel overal je, je, ja, je hebt wel overal je ideeën voor nodig en je, je paspoort. Dus uh, ja. Ook daar een beetje gevalletje karma dan. Ja, ja. Uh, ja, het is natuurlijk zo, ook raar dat je, niet, dat je niet, niet in een vakantiehuisje mag wonen. Dat is ook zo. Uh, dat was toch niet zo lang geleden, of ja, misschien twee jaar geleden, dat er een, een ambtenaar die zat, die zat dan uh, te fotograferen in zijn vakantiepark. Uh, en dat uh, een, een dame die uh, zat de douche te fotograferen, die uh, aan het douchen was. Omdat hij wilde bewijzen dat ze daar langer zat dan toegestaan was wettelijk. Hmm. Oké. Okay. Tenminste, dat was geen excuus om blote dames te fotograferen. Het deed allemaal voor het land. Om de regels te handhaven. Landsbelang. Maar ja, aan het einde van het bericht zie je ook wel een beetje de, de, de oorzaak van dit bericht. Van waarom dit er is. Want er wordt gevraagd naar, ik vind het wel een apart woord hoor, massieve investeringen. In Rap en hiphop hebben ze nog wel eens over massive. Maar uh, goed. Ja, investeringen moet je natuurlijk niet veel van verwachten in, in de woningmarkt nu als... Als, uh, ja, je hoort overal van die huurbegrenzingen. Dus als je kijkt wat in Amsterdam gebeurt. Dat in Amsterdam uh, willen ze nou voorstellen dat de huur niet boven een bepaalde prijs mag komen. En ook de huizenprijs niet boven een bepaalde prijs. Ja, dan, dan heeft natuurlijk ook niemand meer zin om te bouwen als een uh, opwaarts uh, potentieel helemaal uh, de nek omgedraaid is. Het is normaal um, toch? Het gaat toch al lang die kant op? Uh, je kan het uh, dagelijks leven. Wel steeds duurder maken, maar mm. ja, het moet toch door iemand worden betaald. Mm. En uh, ja, ik denk dat het, uh, ja, er zijn al heel veel mensen die niet, uh, die zo weinig overhouden dat ze weer terug moeten krijgen <laughs> om te kunnen wonen. Wat eigenlijk heel raar is. Een wonen zou eigenlijk gewoon een bijzaak moeten zijn. Maar we zijn er in Nederland in geslaagd dat als je in een kutdorp in een kutprovincie ver weg van alles woont dat een huis dan ook nog meer dan een ton moet kosten. <laughs> nou, ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar het ja, gevolg ervan is wel dat... Uh, ja, je komt gewoon niet omheen. Voor heel veel mensen is... Uh, uh, ja, twee, wat is ik geloof dat de gemiddelde huisprijs... Was, lag zelfs boven de twee ton. Dat we natuurlijk uh, heel erg omhoog getrokken... omdat er uh, ja, aan de onderkant zit wel een grens aan... Maar de bovenkant niet. Dus dat zal daar deels een rol in spelen... maar. Ja, het, ja, ik denk als je gewoon op funda kijkt of zo, dan, dan kom je genoeg bagger tegen in echt uh, half verlaten uh, achterlijke regio's waar de prijs nog steeds ruim boven de ton ligt. En uh, ja, dat, dat is gewoon voor heel veel mensen is dat gewoon veel geld. Ja. En uh, ja, als je mensen maar genoeg uh, extra laat betalen voor energie, voor drinkwater, voor eten, uh, voor transport, ja, dan uh, kunnen ze de hypotheek of de vaak de huur, uh, die bij zo'n prijs hoort, ja, die kunnen ze niet opbrengen. Dus dan moet dat ook weer kunstmatig uh, worden rondgecirkeld. Maar nou, en dan uh, krijg, je, krijg je, allemaal rare problemen. Dus dan krijg je problemen mm -hmm. dat, uh, ja, die, panden, die mogen niet, je mag niet een huis van 50.000 bouwen. Uh, heel vaak is het, er uh, zijn allemaal dingen die dat verbieden om hele goedkope huizen te uh, regelen. Maar aan de andere kant, ja, moeten mensen. Wel in zo'n woning kunnen wonen. Dus dan moeten mensen die het verhuren. Moeten weer niet boven een bepaalde plek. Dus dan krijg je. Ik weet niet of het wel echt bestaat. Maar je krijgt straks een punt. Dat er, er zijn zo weinig huizen zijn allemaal heel veel geld waard. Maar je mag er niet huur voor vragen. Voor een bepaalde prijs. Maar je mag er ook niet iets anders mee doen. Dan verhuren. Nou En dan uh, krijg je een hele kaartenhuis. Van maatregelen. Behalve dat je gewoon. Voor 30.000 tot 40.000 euro. Een huis mag bouwen. Dat mag niet. Hmm. Maar je mag wel al, al die andere, het hele kaartenhuis wordt helemaal opgestapeld, regel op regel, regulering op regulering, uitgaven op uitgaven. Maar dan gaat altijd iemand buiten het. Ja, dan is er, zijn je: als je dan een bepaald salaris hebt, dan mag je uh, niet kopen van de bank, maar je moet wel huren, wat drie keer zo duur is. Maar dat kun je niet betalen, maar dan krijg je een subsidie om te huren. En ja. nou, dan, dan op een gegeven moment komt er een grens, nou, dan, kan je net niet, dan krijg je net niet die subsidie. Maar ja, je bent veel armer, want je hebt wel al die andere lasten, die de andere ja. mensen ook hebben. Ja. En ja, dan, dan ben je zo arm dat je en niet kan huren, en je mag niet kopen van de bank. Nou, en als dan, dan hoeft er maar iets te gebeuren. Dat zijn mensen die leven vaak al van maand tot maand. Als dan één plop, één flopje misgaat, ja. dan ben je dakloos. Dus, en, ik had er, ja. Toevallig hadden we daar, dus ik heb hier in het volgende artikel dat ik had een klein beetje... Ik dat wat jij nu net zei, wilde ik eigenlijk ook gaan zeggen. Daarom had ik dat artikel gepost, van waarom een uh, dubbeltje nooit een kwartje wordt. Uh, dat gaat precies over wat jij nu net zegt. Uh, dat legt dus ook uit dat als mensen ook meer gaan verdienen, dat, het, dat ze dan juist achteruit gaan. Want er vallen heel veel um, toeslagen, huurtoeslag, um, zorgtoeslag, dat raakten ze kwijt. Waardoor ja. ze eigenlijk armer worden. Ja, klopt. Dus, uh, ja. Persoonlijk ook al meegemaakt. Het was, uh, het was minder erg. Maar hetzelfde principe, toen ik jong was, had ik ook. Ik heb al eens binnen één maand, binnen één baan, als junior naar meer gegaan. Dus ik geloof dat op een gegeven moment was mijn maandloon, was met duizend opgeschoven. Dat zal dan gulden zijn geweest. Mm. Maar ja, <laughs> het, het had, het had niet, ik, ik werd er niet duizend euro beter van. <laughs> ik had ja, ja, ja. Niet eens vijfhonderd of nee, ze gulden was het. Ik, ik weet niet precies wat het was, maar nou, misschien was het driehonderd of zo. Ik ging er driehonderd gulden op vooruit. Ja. 250 steeds. Dan, dan, dan verdien je net iets te veel. Nou, Dan zou je zelf zeggen: van, nou, dat vind ik wel meevallen. Maar goed, de overheid vindt dan dat je net iets te veel verdient en dan mag je niet in een sociale huurwoning wonen. Hè. Dan, dan moet je eruit. Ja, dan, ja, dat dan dat al als je naar de vrije sector dan moet je vrij tussen aanhalingstekens zien. Ja, hm. ja. Alles Als je gaat een betaalde huis zelf bouwen. Er ja. is ook zo'n tijd geweest dat je had je premiewoningen. En dat waren dan woningen die, die had je alleen recht op om te kopen als je een heel laag inkomen had. Maar je kon er alleen maar een hypotheek voor krijgen bij de bank als je een inkomen had. <laughs> dus, uh, dus dat leek dan een Catch-22. Er was eigenlijk maar één moment waarop je het kon kopen. Dat is als jij net afgestudeerd was en een baan had. Dan had jij volgens de bank had je een inkomen en kon je die hypotheek krijgen. en de overheid keek één jaar terug... en die zei "Nou ja, vorig had je geen inkomen... Dus je hebt recht ook op een premiaanwoning. Dus, maar dat is echt uh, zo'n sweet spot die je dan moest raken. Ja, ja. Geinig. Ja. Ik kan me nog herinneren... volgens mij waren er ook reclames voor op televisie, toch? Ja, ik keek toen nog tv. Dat was zo'n reclame... Uh, dat was misschien iets anders. Dan werd er zeg maar... een huis werd er een stukje aangeklapt. geklapt. Zo, dan kon je het eerst niet betalen... maar dan wel. Of zo, dan werd, ik weet niet meer wat het was... Okay. 20 jaar geleden of langer geleden maar desalniettemin. niets meer maar het sluit ook aan bij een ander, ander artikel over van het CPB ik weet niet wie dat ja. ook nog uh, bij wilde halen ja laten we die gelijk erbij ja. we hebben het er toch over nu we het nog over woningen hebben ja. mm -hmm. en daar wordt er gelijk een verklaring voor gegeven want uh, ja, de gemeenten hebben te weinig prikkels om het bouwplan voor, voor nieuwe woningen in te stemmen dus het enige wat ze moeten doen is instemmen ze hoeven allerlei hebben zeggen: ja doe maar maar ze hebben er, daar hebben ze niet genoeg prikkels voor om te zeggen, ah, doe maar. <laughs> en, uh, dat zijn we de onderzoekers van het Centraal Planbureau. Uh, de nieuwbouw van woningen kan gestimuleerd worden als lokale overheden mee profiteren van de plannen. Dus ja, je moet, ze hoeven niet alleen het handtekeningetje te zetten dat iemand mag bouwen. Nee, ze moeten er ook nog aan verdienen. Dan zouden ze meer gemotiveerd zijn om het stempeltje te zetten dat het mag. En dat staat in een uh, geschreven gepubliceerde rapport. En het staat ook verder stellen gemeentebesturen wel hoge eisen aan de kwaliteit van woning en locatie. Zo komen er niet meer, maar vooral duurdere woningen als dus de onderzoekers. Ja, het is vaak zo dat, dat de gemeente dan denkt meer te kunnen verdienen aan dure woningen. Dus ja, waarvoor zouden ze dan een enorme woonbunker neerzetten met, uh, met allemaal tof voor tokkies of zo. Hè? Dat, is, uh, ja, dat is dan niet handig. Dan krijg je natuurlijk ook allemaal uitkeringstrekkers erbij. Dat is ook niet handig. Ja, ja, als je du een dure woning zet dan betaalt dat allemaal uh, OZB belasting. Dus dus dat weet je liever, ja. ja. Of die uitkering hebben we zometeen nog een uh, berichtje. Maar uh, ja, eerst gaan we even naar een rechtszaak toe. Dat is een rechtszaak van 20 jaar geleden. Misschien kunnen jullie het nog herinneren. Dat ging als de Deventer-moordzaak. En dat, uh, ja, daar staat dan een luchtje aan. Kunnen jullie het nog herinneren? Het staat mij me niet meer bij. Me. Oh, maar ik wou, alle oké. details uh, niet. Behalve Krak. dat het altijd een heel omstreden rechtszaak was. Ja, er blijkt dat, uh, dat de recherche bewijs vervalst heeft. Ja. Dus dat er... Uh, ja, het, uh, was, er was een fiscalist. Haar fiscalist was ervoor in de verwangels gesmeten. En nou blijkt dat er onlangs een opgedoken cd-rom is... met ruim 150 foto's en verslagen van het rechercheonderzoek. Op die schijf staat een conceptprocesverbaal. En nou blijkt dat, dat daar wat dingetjes uh, in veranderd zijn... ten opzichte van het uiteindelijke procesverbaal. Volgens het conceptverslag had dit... Had het met een afgebroken of omgebogen punt en een lengte van ongeveer 2 centimeter. Terwijl het niet overeenkwam met de veronderstelde moordwapen. Plus uh, nou, nog een aantal dingen. En daarvoor is een. Uh, uh, ook vingerafdrukken die opeens verdwenen waren. Er zitten nog andere vingerafdrukken op het moordwapen. Uh, die fiscalist die is veroordeeld voor die moord. Dus die werd eerst. Nou, ja, in uh, 2004 werd die wederom veroordeeld. Dus, uh, nou, hij werd in eerste instantie vrijgesproken, maar toen ja. werd er een hoger beroep aangetekend door een van de twee partijen. Ik weet niet exact welke het waren, maar toen werd hij alsnog uh, veroordeeld. Uiteindelijk is hij 2009 vrijgekomen. Hij ja. werd wel tot de 12 jaar veroordeeld, dat ze dan vermoord. vermoord. Maar hij reageerde toen ook in de, in de rechtszaak heel erg. Hij ging behoorlijk uit zijn dak, toen hij de veroordeling hoorde. Hmm. Dus, uh, waardoor sommige mensen ook zeiden van, uh, ja, volgens mij is hij gewoon onschuldig. Ja, ja dat lijkt het dan wel op, hè? Maar ja, wel in een gevangenis gezeten. Nou ja, kan natuurlijk altijd gebeuren. Ook bij een private rechtbank zou je wel eens foutjes kunnen hebben maken. Maar dit is natuurlijk voor een private rechtbank zou het ontzettend slecht voor business zijn als ze onterecht mensen vastzetten. Of veroordelen. En als je, als je genoeg van dat soort schandalen hebt, dan zeggen mensen lidmaatschap op. En dan gaan ze naar een, naar een andere toe. En dat, die, dat regement van je, het kunnen opzeggen van je lidmaatschap, dat levert al voldoende motivatie op om te zorgen dat je niet onterecht mensen veroordeeld hebt. Maar als je een overheidsorganisatie hebt waar je je lidmaatschap niet van op kan zeggen, ja dan is het gewoon ja, flikker maar in de gevangenis. Hè. In Amerika hebben ze van die parolezaak, hè, dus dan komt eh, iemand uit de gevangenis, die wordt gehaald en dan moet, die, moet een rechter beslissen en dan heeft hij vaak maar één of twee minuten voor of hij weer terug gaat de gevangenis in of dat hij vrijgelaten moet worden. Ja. En wat je heel veel ziet in die situatie is dat dat ze, ja, bijna iedereen wordt teruggestuurd in de gevangenis. Want als, als je iemand loslaat en die pleegt daarna een moord, dan, dan is de wereld te klein. Dan is het, waarom, waarom is die verhuur uh, losgelaten? Terwijl als je iemand in de gevangenis gooit en onterecht. Er ja, ja, zijn gewoon een paar familieleden die zijn wat boos. En, uh, maar voor de rest is, uh, krijgt, er, krijgt er geen haan naar. En wat je daar ook ziet, hebben ze een onderzoek naar gedaan dat, dat het heel erg afhangt van. Uh, het tijdstip van de dag. Dus als de uh, rechter nog uh, fris is, dan heb je nog het meeste kans om, om uh, er niet, niet terug terug te gevangenis in te gaan. Maar als zijn bloedsuikerspiegel gedaald is, tegen de lunchtijd aan, dan ga je weinig gegarandeerd weer terug, dan na de, na de lunch dan heb je weer wat betere kansen en tegen het einde van de middag is die kans weer uh, tot nul gedaald. Dat is natuurlijk wel al, natuurlijk al raar als je dat soort dingen hoort, dat, uh, ja, dat het daarvan afhangt. En ja, je je kan begrijpen hoe die, hoe die incentives leren. Ja, dat is wel triest. Er zijn nog steeds ah, mensen. Het is natuurlijk moeilijk, want. Natuurlijk al, al de vorige week in Utrecht hadden we die gast die. Uh, die mensen neerschoot. en, en ja, van verkrachting en doodstraf beschuldigd was en zo. en die hadden ze niet in de gevangenis uh, gezet. En ja, ik kan natuurlijk zeggen, je moet heel voorzichtig zijn. en niemand in de gevangenis gooien. Dat, dat is ook niet. Uh, als, je, als je niet helemaal zeker bent, dat, is, dat werkt ook niet altijd. Uh, andersom, iedereen in de gevangenis gooien werkt ook niet altijd, maar een organisatie die vrijwillige leden heeft, die zal daar de beste balans in zoeken. En uh, ja, een overheidsorganisatie, die, uh, ja, zoals ik al zei, die, die, die inkomens gegarandeerd en uh, ja, er zal publieke druk zijn. Als er een uh, spraakmakende moord is, dan, ja, dan uh, willen ze wel iemand daarvoor laten boeten. En ja, ja als dan een jaar later blijkt dat het de verkeerde is, dan is iedereen toch weer vergeten. Ja, maar omstreden EU-maatregel omtrent WW aangenomen. Dat wil zeggen dat jij, als je van een ander land bent, dan kan je in Nederland, als je dan onvrijwillig op straat bent komen te staan, dan kan je hier in Nederland WW aanvragen. Ja, en dat, en dat, dat, kan, dat kan je ook blijven krijgen in je gastland, hè? Ja, je kan hem mee, je kan, je kan mee naar huis nemen. Ja. Ah, perfect Perfecte en, maatregel. En, en het wordt ook beoordeeld op elders opgebouwd arbeidsverleden. Dus als jij uit, uh, uit uh, Bulgarije komt of een of ander ander uh, apenlandje, <lacht> dan, dan, dan, uh, dan kan je daar gewoon een alteraar kopen die zegt: ah, je hebt hier vijf jaar gewerkt. En dan uh, kom je, ga je een maand in Nederland zitten, word je werkeloos, dan krijg je een uitkering alsof je vijf jaar gewerkt Je kan het ook omdraaien, natuurlijk. Hè? Als een Nederlander in uh, Bulgarije gewoon met een Nederlandse uitkering? Ja, ja nou, dat is dan het doel, natuurlijk. Je, dat je, maar om een, om een lange uitkering te krijgen, om een hoge uitkering te krijgen, moet je een, een dik arbeidsverleden hebben. En dat is wel ergens te regelen, denk ik. Dan, uh, dan uh, regel je ergens in Roemenië een, een puik arbeidsverleden. En dan ga je naar Nederland toe dan werk je een paar maandjes. Dan word je, word je ontslagen. En dan kan je dus een dikke uitkering krijgen in Nederland vanwege dat hele fictief arbeidsverleden. En dan. Uh -huh. uh, dan ga je naar het ja, thuisland toe en dan uh, hoef je nooit meer te werken. Ja, ik werk al 30 jaar, dus, uh, mm -hmm. dat ja. is alleen maar een... Uh, ja, uh, Klaas, kan ik bij jou even inschrijven? Ik heb hier oh. een papiertje, dat... Uh, <laughs> <laughs> was er ook met die fictieve koeien in Roemenië ofzo, wij die, yeah. die subsidie kregen? Ja, dat is een uh, hoogsbericht te zijn. Maar, uh, Farmville koeien? Ja, die uh, Farmville boerderij subsidie. Hmm. Het scheen in een 1 in april grap te zijn geweest. Ah, ja, er, oh, waren wel, er waren wel een heleboel Bulgaren die hadden toch wel uitkeringen uh, ontvangen. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het is in ieder geval perfect dat het gebeurt. Want je ziet wel heel veel mensen er geïrriteerd op reageren. En als er maar vaak genoeg dit soort uh, maatregelen worden aanvaard door het Europees Parlement. dan krijgen mensen er ook vanzelf weerzin tegen. Ik bedoel, het komt niet vanzelf. Als je mensen uh, gratis uh, bellen door de hele EU op je belbundel aanbiedt. zijn mensen allemaal blij. Nou, nu hebben de mensen even. Tijdelijk door dat uh, niet altijd even goed gezind is en ook dat het zo'n geld gaat kosten. Ja. En uh, wat dat betreft prachtig dat het op dit moment gebeurt. Ja. Nou, ik vind ook een andere insteek, vind ik prachtig, is je hoeft namelijk niet in Nederland te wonen. Als jij ziet dat heel veel andere landen het veel beter hebben van het geld wat uit Nederland komt, dan kun je gewoon in dat andere land gaan wonen. Ja. Je hebt een vakantie in Nederland, als Nederland echt zo de moeite waard is. Maar waarom zijn er wonen als ze wonen zo bestraft? En werken. Ik, ik, je kan toch prima in een ander land gaan wonen en alles, alle bo bonussen ontvangen die daarbij horen. En hoe belangrijk is het nou echt om elke dag in Nederland te zijn? Of je doet dan een poosje niet. En nou, het, ja, ik weet het niet. Waar, waarom zou je er wonen? Ik vind het wel leuk om weer eens te zijn. Ik denk, oh, wat is alles mooi en netjes. Maar uh, ja, waarom zou ik daar dertig uh, keer uh, voor betalen wat het echt waard is? Ja. <laughs> uh, en, je hoeft maar een bergdorp in te stappen of er staat wel een EU-bordje bij een of andere boom. Of een gebouwtje, het is geweldig. Ja. Uh, allemaal wegen, wordt allemaal Nederlanders betaald. Dan kan je uitkering hiermee naartoe nemen. Naar andere land. Dat is geweldig gewoon. Het is heel duidelijk wat ze willen. Ze willen dat je niet in Nederland blijft. Als je kijkt ja. naar waar de straf en waar de beloning is. Is het heel duidelijk van. Niet in Nederland. Wel ergens anders. Dat ja. is. Als je gewoon kijkt naar hoe het geld gaat. En de regelingen. En de bonussen. En de malussen. Maar ja, als je daar dan niet naar luistert, naar hoe het wordt. Uh, heel duidelijk, ze staan heel expliciet in ook. Zo van: oh ja, we gaan gewoon WW een pensioen, wat we hier hebben gespaard, gaan we gewoon openstellen voor iedereen. Nou, dat, wat, is, wat is daar onduidelijk aan? <laughs> Wel, welke boodschap anders dan. Fuck Nederland, ga ergens ja. anders wonen. Wat wil je daaruit afleiden? Ja. En wat heeft Nederland, Nederland heeft geen eigen research. Ze maken eigen kaas. Ja. En als je heel erg van kaas houdt, is dat misschien voldoende. Maar ja. Nederland doet helemaal niks. Alles wat Nederland doet, kan makkelijk verhuizen. Nederland, dus het, dan wordt er nog wel iets gefabriceerd. Volgens mij wordt er af en toe nog een schroefje gedraaid in iets... wat in, in China is ja, voorgestand ja, of ergens anders... Ja. ASML en NXP heb je best wel bedreven ja, hier zitten. Waar ja, maar je, hoe duur zou het ja. zijn om, om, die te, om die te verhuizen? Al die dienstindustrie, doe jij, doe, maak jij iets, draai jij schroefjes? Jij, doe, jij zit toch ook in iets heel luchtledigs wat je gewoon in een ander land kan doen? En dat geldt toch voor ja. bijna 9 op de 10 Nederlanders? Draai Natuurlijk, er schroefjes. zal vast wel een, een Nederlander zijn die nog een stuk ijzer in een, in een mal gooit... Kom op, zeg dat in Nederland helemaal niks geproduceerd en de en dat spul waar het van wordt gemaakt, dat komt ook niet uit Nederland, uit de grond. Nederland is, heeft gewoon helemaal niks. Het feit dat het nog rijk is, dat is desondanks, niet dankzij, desondanks. Hoe, het, hoe ermee met land wordt omgesprongen. Ja, ja, nee, ik ik ga nog wel even respect wel. vragen voor alle bloembollenboeren. <laughs> die uh, met ja, bloembollen betreft, kweken toch wel wat geld kunnen Volgens mij kun je dat in één of twee jaar kun je gewoon verhuizen. Dat hoeft niet in ja, een, in een, in een ander is land. Ja, dat zeker niet in Nederland, maar het gebeurt nog wel steeds. En ja, dat... nee klopt. Ik heb ook zelf bollen gepeld. en uh, toen ik jong was. En ik vind het ook mooi om de bollen, die paar dagen dat die bloemetjes mogen bloeien, vind ik ook mooi om te zien. Dan kun je prima op vakantie naar Nederland. Nou, dat kan ja. gewoon naar een ander land. Nee, want we moeten wel straks eten als je armoede verder toeneemt. Dan moesten we het eten. eten hebben. Dat wordt tegenwoordig ook echt allemaal door mm -hmm. immigranten gedaan. Dus, uh... Ja, ook dat nog. Ja, ja, ja, ja. Ik heb nog eens echt de Nederlanders zelf de bol gepeld. Man. Ik ook. Maar dus zat ik al te, in de jaren negentig, begin jaren negentig heb ik even bloembollen gepeld. Uiteindelijk ja. was ik opgeklommen tot hefstrukker. <laughs> ja, het was, <laughs> het was voornamelijk door. Uh, je had hele busjes met Ieren, Portugezen en uh, noem maar op. Het kwam overal uit de EU vandaan. Wij hadden nog busjes met Friesen. Ze kwamen okay. over de afsluitdijk gereden met busjes om de Friesen op te halen Een bloembollen te in Noord-Holland. Ah, dat is het hele rare. Dat dus dat al die mensen uit Polen, Bulgarije en zo, die komen allemaal hier naartoe. Want die, die zeggen kennelijk van nou, uh, bij ons is het uh, Naatje Bef, we uh, moeten naar uh, Nederland toe. Daar is het allemaal geweldig. En Nederlanders die zeggen, well, het is ergens anders allemaal geweldig. En het rare is dat het, dat het vaak ook nog klopt. Hè? Want ja, in mijn werk bijvoorbeeld, als jij. ...uit het buitenland komt, dan krijg je een, een gus, gunstige fiscale regeling. Je krijgt een 30% regeling ja. voor een aantal jaar. Uh, om tech talent aan te trekken, omdat ze ja. anders niet voor zo'n hoge belasting werken. Maar als ik ergens anders naartoe ga, dan kan ik dat ook krijgen. Dus dat betekent oh. dat, dat als ik in Nederland werk en een, uh, een zweet in Zweden of een Kroaat in Kroatië... ...dan kun je beter uh, fiscaal gezien dat ik in Kroatië ga werken. Zijn ze daar dolblij, geven ze mij een fiscaal voordeel. En uh, die Kroati kan in Nederland werken. En zijn ze ook dolblij en geven ze fiscaal voordeel? Ja. En dat is dus het punt. Je kan beter ergens anders wonen. Je hoeft niet in Nederland te wonen. In Nederland salaris ontvangen, daar best niets mis mee. Maar in Nederland wonen, dan word je gewoon gestraft. En dat is precies mijn punt. Elke rijregeling, elke dingetje erbij van... Nou, als je in Nederland woont, dan, ben je, dan luister je gewoon niet naar wat wij willen. Ja. We willen duidelijk niet dat je in Nederland woont. Werken maar we, best. We, we ziet de, Uitkeringen die... ophalen mag ook, maar wonen? Nee, je moet hier niet willen iets opbouwen. Ja, maar je hebt al die libertariërs, je, ik ken er een aantal, die trekken allemaal naar Amsterdam toe, hè, weet je wel. Vanaf wat is het, de Karakas uh, aan de <hijf, ja>. En ze uh, <laughs> zijn altijd zo gewend om tegen de stroom in te, te, te zwemmen, weet je wel. Ja, en ja als het verkiezingstijd is, zijn ze doodstil. En uh, ja, als het geen verkiezingstijd is, dan hoor je alleen maar hele uh, lange preek op uh, internet. Maar de <hijf> volgens mij doen ze er beter aan uh, om gewoon een soort Free State Project, niet in Amsterdam, maar gewoon in uh, Bulgarije te beginnen. Ja. Ja. Of uh, Hongarije. Uh, ja, er zit ook een aantal kosten aan voor huizen. Dat je, ja, dat, dat wel. Je, als je de taal niet spreekt en je kent de uh, cultuur Strip, niet. Ik heb dat je wel je, Engels, het wel Engels hoor. Ja, maar je, hebt, je, hebt, uh, je probeert maar als je belastingbiljet in te vullen in, uh, in het Bulgaars dat heb het absoluut ja, maar... Hey, Ik begrijp dingen hem in het uit... Nederland je... vaak al niet hoor. Nee, maar als je die dingen in Bulgarije uitbesteedt... dan blijf je nog steeds uh, in het groen. Hmm. Je kan die dingen gewoon allemaal uitbesteden. En dat is ook beter verstandig... want dat is, allemaal... dat is net zo ingewikkeld natuurlijk. Hmm. Maar dat uitbesteden... dat kost geen drol in verhouding. Je kan hier heel veel dingen... dat is het mooie aan zo'n land... Uh, waar de lastendruk en de regulering laag is. Daar, doe... daar kun je heel makkelijk dingen... gewoon door iemand anders laten doen... die daar beter in is. Als je dat in Nederland doet... En daar kun je zelf niet tegen aanwerken. Er is bijna geen één specialist te vinden waar je zelf niet twee, drie of misschien wel acht uur voor moet werken om te betalen. Nou, en dat mm. is uh, gewoon anders in zo'n land. Ja, en en hier, daarom zie je ook dat in Nederland veel mensen zelf hun huizen repareren en zo. Omdat het, ja, en dat slaat nergens op. Maar ja, ik hoor ook vaak dat in Oostblokken de, de gezondheidszorg ook beter is. Je hebt overal privéklinieken die uh, de schijntje kosten. En, uh, ik, in Nederland kost een gebit verbouwen, dat kost echt, uh, nou, dan moet je een, een paar oh. jaar voor de krom liggen. En daar is het gewoon een paar honderd euro, paar je hebt een heel nieuw uh, gebit. En, en ook die privéklinieken, weet je wel, maakt niet uit wat je hebt. Uh, je wordt vaak ook nog, nog genezen ook. <laughs> <laughs> maar uh, je, je kan naar binnen lopen en huppa, je wordt meteen geholpen. Nou, dus dat zie je in Nederland niet zo gauw gebeuren, toch? Nee? Ja, dat zijn de landen waar, waar je natuurlijk echt medisch toerisme hebt. Ik heb het in Thailand ook wel gezien, hebben natuurlijk ook van die nee. ziekenhuizen. Ze hebben best wel moderne apparatuur en geen wachtlijsten. En uh, ja, je betaalt daar wat voor hun een hoop geld is, maar. Uh, ja, en op een gegeven moment ontdekken zij dat, dat, dat daar een hele goede markt voor is. En dan worden ze met bussen worden ze aangevoerd. En uh, ja, die artsen die, die worden natuurlijk ook steeds meer opgeleid dan. Want ja, kennelijk is daar goede boterham mee te verdienen. Dus dan, ja, dan krijg je zo'n zo industrie die zich daar omheen ontwikkelt. Nou, een vriend van mij die had uh, in september een dubbele liefstbreuk opgelopen. En in januari kon hij eindelijk op een afspraak komen hier in Amersfoort, het ziekenhuis. En hij is nu net deze afgelopen week uh, geopereerd. Dus... Ja. Ja, en in de Bulgarije neem ik aan dat het dezelfde dag allemaal gebeurt, hè? Ja, dit is wel een beetje speculeren hè. Ik bedoel, uh, ja, ik ook weet in niet. Bulgarije zul je dingen hebben die aan schaarste onderhevig zijn. Hmm. Maar ja, dat je in ja. Nederland een half jaar bijna moet wachten op je operatie. Ja, maar dat is ook niet gek als je uh, een maximum gaat stellen aan wat artsen mogen verdienen. Je denkt op een gegeven moment ook van, ja, waarom zou ik even extra gaan werken als ik toch niet meer verdien? Dat is in Nederland ook nog weer... Ja. Ja. En een numerus ja. fixus bij de opleidingen natuurlijk ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar het is wel zo, ik, ik heb dat gezien in Thailand. Uh, iemand die wilde gewoon zeg, helemaal door laten fluiten met het bloedonderzoek en... Uh, en uh, hartritme, filmpjes en uh, de hele zooi. Dan rij je gewoon een dag het ziekenhuis in. Dat was echt inderdaad te regelen binnen een dag. Dus je hebt een intakegesprek en dan uh, kan ik morgen me, me helemaal door laten meten. En dan krijg je een dik rapport aan het eind. Uh, ja, het is wel uh, indrukwekkend vind ik. Hm. Ja, als het met een laptop kan, kan het gewoon niet bij een mens. <laughs> ja. Ah, het, is, het, is, het is natuurlijk allemaal gemaakte schaars... terwijl in Canada hadden ze zo'n voorbeeld van... de overheid zegt dan van die, die dure scanners... ja, dan mag je maar zoveel MRI-scans per jaar doen. En die waren dan in november of zo waren ze op. En dan stond dat ding gewoon niks te doen... Uh, maar ze mochten ook geen mensen meer mee uh, scannen, want het maximum aantal door de centrale planners gedefinieerd was bereikt. En, en wat dan wel mogelijk was, was je hond laten scannen. Dat gingen ze dus ook doen. Ze gingen die scanners maar gebruiken om de hond te scannen Dat was dus het rare iets bereikt dat als je zelf ziek was, dan kon je geen scan krijgen. Maar als je hond ziek was, dan kon je, kon je gelijk geholpen worden. Ja, maar dan gaan we even naar uh, ja, waar al de ellende vandaan komt, de Europese Unie. Want uh, die hebben Nederland gekwalificeerd als een uh, belastingparadijs. Ik neem aan dat jullie daar niks oh. van gemerkt hebben, dat het hier een paradijs is. We <laughs> nou, nee, toch nee, wel blijven voor de mensen die, niet die in in landen. Landen. Oh, gewoon in stereo, even kijken. Lucas, wat nee. zei jij? Ik ben wel blij voor de mensen die daarvan uh, kunnen profiteren. Dat uh, is ze van harte gegund. Ja, Ook weer helemaal niet, hè? want ik bedoel, Nike is ook weer beboet voor uh, zoveel, uh, een enorme bedrag. Ja, de, de, tegen die belasting en, het, en wat we vorige week hadden met uh, Telia. Dat is dan ja. ook zo'n bedrijf, die hebben hier een briefbusfirma. En dan denken ze, oh, dan ontwijken we een beetje belasting. Maar dan krijgen ze inderdaad een enorme boete van de Nederlandse rechter. Er raakt natuurlijk ook gewoon uh, belasting. Ja. Maar we staan op een lijstje Paul Tang. Het is toch is dat niet zo'n uh... uh, Ja, Peper die ouderen, Ja. Dus de Apen trots op dat hij dat, dat gelukt was om Nederland op de zwarte oh. lijst te zetten. Ziekig Samen top. met België, Cyprus, Hongarije, Ierland, Luxemburg en Malta. Uh. Ja, Peter zijn best kunnen doen om het ook voor de mensen wat uh, makkelijker te maken door uh, te zorgen dat de belastingen voor hun werk omlaag gaan. Maar ja goed, dat is een inkoppertje natuurlijk. Uh, uh, belasting op werk? Ja, dan wordt het uh, belast. Ik niet. Uh... Ja, maar we uh, zouden er vooruit is... gaan, maar ik heb er niks van gemerkt. Uh, ik ook niet. Nee, precies. Dus uh, ho Hoezo, weet je wel? Ik bedoel... Ja, het komt natuurlijk uit de mond van uh, dezelfde man die ons duizend uh, euro beloofde. Dus ja, <laughs> daar heb je het al. Je hebt het allemaal gezegd: problematiek van financiële misdaad, belastingontduiking en belastingontwijking wordt ook allemaal bij elkaar gegooid. Ja. Uh. Ja, ja, die, die, die, die... Ja, het is natuurlijk zo dat bedrijven kunnen hier een, een tax ruling regelen, vaak met de overheid. Dus dat is nou weer de beste hier bedrijven neerzetten, maar dan moet uh, dit dit wel gedaan worden. En ja, daar gaat volgens mij ook niet zoveel aan veranderen. Want uh, ik denk dat, je kan het natuurlijk op een heleboel verschillende manieren doen. Hè? Je kan uh, bedrijven ook wel zwaar belasten en ze daarna een enorme subsidie geven. Uh, dat, uh, ja, dat, zie je, dat zie je in de, in de techsector bijvoorbeeld ook. Dat, dat er heel veel uh, wbo subsidie wordt aangevraagd. Dat is de wet, de speur onontwikkelings-toestand. Uh, dus ja, dan ga je wel, je gaat wel enorm be belasten. Zo, ja, dan sta je op de witte lijst van belasters. En, uh, dan, maar als je, dat echt, als je dat zo zou laten... dan zouden al die techbedrijven inderdaad uh, naar, naar een ander land gaan. Dus wat ze dan doen is, dan gaan ze weer een subsidie geven per gewerkt uur, per werknemer, met een enorme administratie erbij. En dan wordt dat eigenlijk weer voor een deel teruggedraaid. Dus uh, ja, ja dat, dat, dat is hier natuurlijk ook zo. Je kan een lage belasting hebben en dan met enorme boetes kan je belastingen weer omhoog gaan. Maar je kan ook hoge belastingen hebben en met enorme subsidies je belastingen weer omlaag gaan. Ja. Dat, uh, ja, ze kunnen toch altijd krijgen waar ze het hebben willen. Afhankelijk van of jij vriendelijk gezind bent of dat jij... Uh, ...een uh, onvriendelijk gezin ben. bent. Ja. Nou, Paul Tang is toch een Europarlementariër? Die betaalt ja. gewoon geen belasting. Ja, precies. Dat is toch nou, nog het meest hypocriet van alles? Hij leeft van belasting. Ja, ja en hij betaalt geen belasting. Ja, ik denk dat omdat hij van belasting leeft... ...dat hij graag ziet dat er zoveel mogelijk belasting betaald wordt. Ja, dat uh, uiteraard wel. Maar dat, dat hoor je dan niet, ja, dat is ook altijd zo. Mooi. De commissie concludeert onder meer dat er een gebrek aan politieke wil is om de problemen aan te pakken. Burgers verdienen beter, zegt voorzitter Peter Jezek hierover in de persconferentie. Alsof burgers beter worden van de hoge belasting van de bedrijven waar ze spullen moeten kopen. Ja, dat wordt doorberekend in de, in de prijs. Ja. ja. ja. Maar ja, goed, uh, we gaan uh, nog even verder. Tenzij iemand er nog iets over wil zeggen. Ah, er is nog zo. één ding. Er is ook een dramatische wet aangenomen, las ik. Uh, of dat is er bijna doorheen. Uh, Zo'n toestand van de EU met uploadfilters en toestanden waarbij als jij geen uploadfilter op je website hebt. En uh, ja, er is iemand die vindt een stukje IP. Dan kan je ook weer enorm beboet worden. En het, de verwachting is dat, ook, dat dat ook een beboetingsfestijn wordt. Voornamelijk van techbedrijven, en dat staat hier ook. Uh, ook worden de Denemarken, Finland, Ierland, Zweden bekritiseerd. Omdat zij zich blijven verzetten tegen de belasting op digitale diensten. Maar dat, ik denk dat dat gewoon over in de vorm van, van boetes allemaal gaat gebeuren straks via die copyrightwetgeving. Uh, ja. ja. En dan kan je natuurlijk ook mooi gelijk gebruiken om censuur te pleuren. Als iemand ergens gewoon een keer de waarheid schrijft in plaats van propaganda, dan, ook, keer, dan kan die gelijk. Uh. Ja, maar dan geldt copyright niet. Of dan was het <laughs> gewoon je eigen ja, Als je, de waard, uh. als je de waarheid schrijft, dan kan het onmogelijk gekopieerd zijn. Als je een meme maakt, als je meme. Uh, <laughs> je maakt een hele leuke meme. waar je Rutte belachelijk maakt en dan, zegt, dan is er uh, ja, een fotograaf. Uh, heel derecht. Ja, heel Mijn foto. Heeft het heeft dat ook gehad hè, van die advocaten omdat er... Nou, vrijspreker bedoel je denk ik. Ja, vrijspreker bedoel ik, uh, uh, sorry. Uh, we die, hebben geen last van, we zitten in Bangladesh, dus... Uh... <laughs> nee, maar dat, dat is natuurlijk ook zo, dat alles, als je Nederlandse klanten bedient, ik uh, kan overal aangeklaagd worden. Ja, Dit is ook, uh, die, die kunnen ze ook gebruiken om Google en, en Facebook en dat zullen ze ongetwijfeld eerst die grote jongens gaan beboeten, want dan kunnen ze natuurlijk weer miljarden pakken. Hmm. Maar die gaan dan vrij snel een of ander uploadfilter installeren, zodat je niks kan uploaden waar copyright op zit. Dat is er nu al, want ik had een collega die had een filmpje van zijn vakantie, had hij een dronefilmpje, had hij muziekje ondergezet tegen upload op Facebook, boom, gelijk geflekt ge op YouTube was het. Het is een ander uh, muziekje onder boom weer gelijk eraf gegooid. Nou, toen is hij maar gaan zoeken of er ergens zo'n muziekje was dat het wel toestond. En dan heeft hij die er maar onder gezet. Ja, ja, YouTube uh, biedt ze ook aan, hè? De, de copyrightvrije muziek. Ja. Maar dan krijg je beetje zo'n standaard muziekje dat iedereen gebruikt. <laughs> ja. ja, maar ja, het is. Uh... En die grote bedrijven kunnen dat met zijn uploadfilter dan waarschijnlijk wel doen. Want natuurlijk ontzettend werk. Je moet een hele database hebben van waar allemaal copyright op zit. En daar moet je het allemaal tegen vergelijken als je de uploadt. En dat uh, gaat heel langzaam. Of je moet hele grote computers hebben. Kortom, de kleine blog die wordt er, uh, die wordt er dan uitgewerkt. Ja, het dat je een, een blog hebt met een .union uh, extensie. Ja, in de vrije markt zal er wel weer manieren omheen vinden met gedistribueerde... Ja, ja, Opslag en blockchain gebaseerde DNS-servers. En ja, zo kan, je, zo kan je er wel weer een, een, een, een draai aan vinden. En wat dat betreft ben ik met Luc al eens. Dat is eigenlijk alleen maar goed, want als het steeds belachelijker gaan maken, dan, dan zijn steeds meer mensen ...staan open voor alternatieven. En ja, dan langzamerhand maken ze zichzelf irre, irrelevant. En wat zie je eigenlijk al met CNN en MSNBC gebeuren zo. Die zenders die hebben nou, ja, die hebben twee jaar lang lopen vertellen dat Rusland een agent. Of uh, dat, dat uh, Trump een agent van Poetin was. En dan, ja, dan komt er eigenlijk niks uit na twee jaar. Ja, en dan gaan de kijkcijfers kijk, cijfers, weer een klap verder omlaag natuurlijk, want ja. Uh, dat hangt me net af, want ik had op het werk een gevalletje. Die dus ontwaardig was dat het uh, ook de CNN op zijn hotelkamer had bericht dat uh, ja, daar dus geen sprake was, een coalition. En uh, dat hij zei dat hij dat uh, niet geloofde en dat er nog wel werks van zouden worden gemaakt en dat het dan wel gevonden zou worden. Mm -hmm. En uh, ja, het is maar. Ja, er zijn het... nog zeker mensen die het geloven, ja. De... ja. ja. Maar ja, dan krijg je juist die uh, evaporative cooling of grouperleaf, waar ik het wel een keer eerder yeah. over had. Ja. Yeah. Dus, dus uh, die, die mensen hebben de dus slecht nieuws meegekregen Van oké, okay, uh, Mueller is, uh, heeft geconcludeerd dat uh, Trump uh, geen uh, pion van hmm. Poetin was. Uh, geen bewijs daarvoor, en dan maar zitten ze in een soort bubbel, in een soort echo-kamer... ...en alle moderates, die zijn verdwenen, die, zijn, die, die hebben zoiets van... ...ja jongens, het is allemaal onzin wat jullie zeggen. Dus alleen die radicalen, die dat nog steeds blijven geloven... Mm. ...die zitten daar in hun uh, in een echo elkaar te bevestigen. En dat zorgt dan voor een verharding. Van, uh, en die, die komen, uiteindelijk komen ze er nog sterker uit ook, hè? Met het idee dat Trump gewoon een pion Ja, dat, dat, dat gebeurt maar dat implodeert altijd. Ja, want dat, dat zijn steeds meer, ja die worden steeds, steeds fanatiekere kern heb je dan. En op een gegeven moment vliegen die elkaar naar de keel. Ja. Dus ik denk niet dat dat, ja dat, ik denk toch wel dat dat in, in een kritiek punt aan het komen is. Uh, ook omdat diezelfde media natuurlijk ook al tijd lopen zeggen, ja, met die voor de verkiezingen, nee, Hillary die ging winnen en dat was, uh, Trump had geen kans en dan was het een voorachtelijke uh, maloot. En, uh, en daarna ook nog een hele tijd, ja, the walls are closing in en uh, this is the tipping point. En er zijn van die video's op YouTube waarbij het eindeloos aan elkaar geplakt is van al die, al die lui die elkaar napraten. En ja, op een gegeven moment zullen mensen doorkrijgen wel krijgen van, hmm, dat klopt niet veel van wat die lui zeggen. Yep. En dat zie je ook wel, de kijkcijfers zijn ook wel omlaag gegaan. Ja. Uh. Maar het, het, het volgt een beetje hetzelfde stadium... stadium van een, een discussie met een doorsnee wat ik zeg met een overtuigd etatist. Hè? Iemand die echt in de staat gelooft en dat verdedigt. Ik neem maar we zullen allemaal wel die discussies gehad hebben. En dan draagt, je draagt continu bewijs aan... dat zijn argumenten niet kloppen. En dan steeds ja, nee, maar dat. En dan, ja, maar, nee, maar dat. Ja. En uh, dat is hetzelfde als wat je nu ook zie, uh, ziet met Trump. Nou, ik ben verder geen fan van Trump. Ik bedoel, zijn zat argumenten tegen Trump te vinden... En, die vinden ze dan nooit, hè? Want die gelden namelijk ook voor Obama. Ja, ik kan niet zeggen dat ja, Trump... Trump laat een heleboel mensen in Jemen vermoorden of zo. Nee, dat kan je niet zeggen. Want uh, ja, dan ben je zelf ook uh, schuldig. Ja, nou, grote... Vooral omdat het mogelijk is voor Obama ook om gewoon... Hij heeft geloof ik 100.000 bommen gegooid op, op, voornamelijk moslimlanden. En dan worden er in Nieuw-Zeeland 50 moslims doodgeschoten door een of andere gek. En dan gaat hij de nabestaanden condoleren. Uh. <laughs> ja, dat is, dat is ook wel raar. De, de, de, de manier waarop daar verschillend tegen gekeken wordt. Eigenlijk ook wat in, in Utrecht natuurlijk, die gast die begon te schieten. Ja, dat is dan natuurlijk een, een hele slechte vent. Maar er wordt tegelijkertijd wordt er een standbeeld van Sheikh Vara neergezet in Utrecht. Die ook een heleboel mensen heeft vermoord. Ja. ja, als je rijdt, dan wordt een standbeeld voor oprichter voor die wetten. Ja, maar ja, we gaan nog even verder met de berichten. En, uh, even kijken stank voor dank bij schoonmaakduik uh, in, uh, in ja. Sloterplas. Klopbericht. Ik heb hem niet gereageerd. Ik heb het niet genoten. <laughs> Oké. Okay. Peter, vertel jij hem of? Uh... Ja, nou, vertel jij. Maar als je er zo van genoten hebt, dan uh... ja. <laughs> ja. Lucas, we ja. willen het allemaal weten. Er was een uh, dag van de schoonmaken of zoiets. En dan gaan mensen in de openbare ruimte dingen schoonmaken. Nou, dat is op zich natuurlijk hartstikke mooi dat mensen dat doen. En zo ook, ja, volgens mij Ossdorse plas of zo was. het. ik heb het artikel niet voor me. Sloterplas. Sloterplas. En daar was uh, mensen aan het duiken. Spulletjes uh, uit, de, uit de plas gehaald. Uh, een paar containers vol. Best wel veel. En toen was er ook... Gedoken op een plek waar dat niet mocht. Mm. En dat heeft uh, het waterschap, uh, of het waterbedrijf, uh, heeft dat blijkbaar gemerkt. Heeft iemand op afgestuurd? Daar is een boete uitgekomen. En nogmaals, ik heb het artikel niet voor me. Maar 2500 euro of zo was er als boete mm, gegeven. Ja. 1500 euro. 1500 euro, ja. Okay. Nou, heerlijk. Prachtig. Ik heb ervan genoten. Dit is gewoon, uh, gewoon de, de staat, de overheid op haar best. En, uh, ja, en dan nog kunnen... in de overheid blijven geloven. Hè? Ja, maar dit soort berichten die kunnen niet uh, genoeg herhaald uh, worden. En om mensen gewoon te laten zien van, kijk, het moet gewoon een keer ophouden. Ja, ja, dit, dit, dit is de onbeschrijving. Moe maar voldaan komen de duikers één voor één het water uit. En dan hebben ze dingen als een bouwhek en, uh, en een winkelwagentje en een bureaustoel. En allemaal zooi hebben ze. En, en zwerfplastic, dat halen ze allemaal uit. Nou, dan komen ze moe maar voldaan. Het water uit daar wacht een fikse domper. Een inspecteur van Waternet heeft gezien dat de duikers vandaag buiten het gebied zijn gegaan waar ze normaal duiken. En daarbij bovendien niet de juiste vlag voerden. Oh man. 15 onder boete. Heerlijk. Nou, ze hadden wel. Uh... Kijk, als je daar dus helemaal niet mag komen en daar wordt heel goed op gepatriëerd... dan hadden ze wel meteen een goede plek te pakken om een like te verbergen. Ja. Dus ze hadden ook heel makkelijk van die boete af kunnen komen en gewoon die inspecteur daar kunnen verstoppen. Dat die... <lacht> was <lacht> <lacht> niet mijn geworden. Ja, dan, dan... Nou, maar dat mag natuurlijk niet, daar dus, uh, krijg je vast ook een boete voor als je dat doet. Waarschijnlijk een lagere boete dan hiervoor. <laughs> als je zegt een inspecteur vermoord en je legt hem daar neer in het water, dan krijg je alleen een, de boete voor het illegaal dumpen, <laughs> maar het gebeurt gewoon chemisch afval dumpen. Ja ja, maar het, het, het, het, uh, het van de grond afhalen, het schoonmaken, maken, daar krijg je een hogere boete voor. Uh. Nee, ik 12 jaar zelf, dus met opzet. Dan. Tenzij het dan in een wagen. Nee, nee, is dus niet met voorbedachte raden. Wie wist de nou wat het nog zou zijn? Vlaag van een verstandsverbijtenstering. Ja, nog, uh, misschien uh, de Duitsers iets nee. te snel uit het water gekomen. <lacht> niet te rekening slapen. Ja, je doet net als bij Pin Fortuyn, Je zegt: ja, Ik dacht dat het Hitler was. Die dus, ja. ja. ja. is heel weer vrij. Uh -uh. Maar we gaan nog even verder. Oh ja, dan komen we bij de beledigingen richting of de bedreigingen richting Thierry Badet. Dus onder andere een universitair docent. Ja, als is student student was, dan kijk je daar niet uh, vreemd van op. Uh, uh, het is een docent. Uh. Nee, we hebben toch over Volkert. Maar uh, die vroeg: uh, die, die zei geloof ik van wanneer is, waar is Volkert als je hem nodig hebt of zo. Ja. Uh. Uh -huh. Ja, dat is gewoon weer een herhaling van zetten. Van, ja, we, we doen weer net alsof het Hitler is. En dan uh, wachten we op een of andere maloot die, uh, die een pistool pakt en hem overhoop schiet. Ja. De, niet veel geleerd van de vorige keer. Oh, ze mm. hebben geleerd dat het werkt. <laughs> oh, je je dat, uh, ja. en, dus, en dat je snel weer vrij bent. Ja. <laughs> nou ja, dat werkt natuurlijk nog steeds niet. Want die, die ideeën zijn niet, niet, niet kapot gemaakt. Hè. In die nee, en maar, emoties. Ja, en, uh, en, kijk, ja. het, het draait toch wel veel op individuen. En het is wel overduidelijk dat. Uh, hè, want de uh, lijst Pim Fortuyn verdween niet. Maar het was overduidelijk dat die andere mensen niet zo goed waren als Pim Fortuyn. Zeker, ja. maar nu heb je voor de democratie. Je hebt, uh, ja, maar hoe lang is dat later? Dat is, hoe lang is Pim dat is, dat is al bijna. Zeg maar hoeveel jaar is dat geleden? Is dat mm. al 18 jaar geleden? Ja, maar het blijft nog zo. Hoe meer je dit met geweld te lijf gaat. hoe ja, hoe harder het groeit. Links heeft helemaal geen moeite met geweld. Nee. Er, er wordt helemaal, dat is gewoon de basis. Dat zeg ik ook niet. Nee, en, en dat gaat ook niet verdwijnen. Het wordt alleen maar erger. Ik denk, ja, maar dat, dat heb je natuurlijk uh... voor de, de, de wereldoorlog in Duitsland ook gehad. Dan had je natuurlijk ook de dreiging van een communistische overname. Omdat ja, je had de revolutie in Rusland gehad. En de communisten ja. waren ook groeiende in Duitsland. En natuurlijk een hele fasciste beweging. Ja, het gaat hard tegen hard. Uh, ja. Maar ik denk dat. Ja, dat die linkse figuren in dit geval, ja ze hebben natuurlijk nog alle media hebben ze nog, en de academici eh, hebben ze nog in hun zak zitten en de politiek. Maar ik denk dat, het, dat ze het volk tegen hebben en dat ze dit uiteindelijk gaan verliezen. En dat zie je ook dingen als Brexit en Trump en eh, mensen zijn op stad. Er is een rare als... race gaande tussen dat je, in, op, in, tenminste in de Engels sprekende wereld, is het punch naties en wie allemaal naties zijn. Dus aan nou. de ene kant wordt opgeroepen om nazisten uh, met de vuist te slaan, ja? om ze hmm. tegen te gaan. Aan de andere kant worden ook steeds meer mensen worden in de groep nazi geschoven. Dus ja, maar dat zijn uh, mensen ook helemaal zat natuurlijk, dat ze echt keer ja. een maloot maar, maar een nazi noemen. Precies. En dat, Ik denk uh, dat dat hun grootste zwakte ja. is, want uh, dat geweld dat werkt wel. Ja. Dus gewoon mensen die ze, gewoon individu maar dat, ze zijn niet zo goed in individualisme. Daarom gaan ze, daar, mm -hmm. gaan ze die massa. ze zijn altijd collectivistisch en ze dus gaan ze ook heel collectief heel veel groepen groep, groep mensen zien noemen. Maar als ze zich gewoon hadden toegespitst op die effectieve individuen, gewoon de mond te snoeren met geweld, nou, dan, uh, dan ging het nog veel erger. Het is eigenlijk ja, dat, dat ze heel goed zijn in eigen glazen ingooien. Nou. <laughs> Daarom. nou, maar wat, wat, wat Johan net zei over de evaporative uh, cooling of uh, group belief, dat zie je ook dat ze laatst uh, gingen ze, Chelsea Clinton, de dochter van uh, de Clintons, die uh, stond ergens, ik weet niet meer, had iets met Nieuw-Zeeland te maken en opeens ging iemand haar beschuldigen van, omdat ze ook wit was, was zij medeschuldig aan, <laughs> aan, de, aan de moord op die moslims daar. En ja, dan, dan op een gegeven moment daar verliezen een heleboel mensen mee. Want, dan, uh, want er zijn natuurlijk een heleboel gematigde gevallen, die dan, uh, oh ja, Clinton, Chelsea Clinton, dat vinden ze allemaal geweldig. En dan, ja, als die dan ook al een natie is, ja, dan uh, ja, dan, uh, dan, dan, dan, moet er, dan, uh, dan geef, dan gooi ik mijn handen in de lucht en dan uh, geef ik het maar op. Uh, dan, ja. Ik denk dat ze daar gewoon te ver in gaan. Want op zich werkte het altijd goed te demoniseren. En je noemt uh, iemand een nazi. En het begon eigenlijk op te houden met werken bij Trump. Die haalde een beetje zijn schouders op. En uh, ja, de volgelingen die hadden ook zoiets van... Ja, dat hebben we nou wel gehoord. Uh, iedereen is een racist. En, uh, een vrouwenhater. En, uh, een en enzovoort. En ja, ja dat, dat mes is helemaal bot geworden. En ik denk dat, dat ze dat blijven dat gebruiken. Ze hebben gewoon niks anders. Het is het enige wat ze, wat ze kunnen. Demoniseren van de vijand en dan hopen dat er een maloot is die hem omlegt. Oh, het regende wel hè, de afgelopen week. Dus zelfs Rutte zeiden er wat van. Ja, maar die doet dat ook natuurlijk om zijn verloren schaapjes uh, terug te winnen. Ja, ja, ja. Ik ben onpartijdig hoor. Ja, wij zullen inderdaad wat mensen verloren hebben hadden uh, voor over democratie. Ja. Uh -huh. Ja, maar eh, we gaan even verder. Ik heb hier een verwarde oude man. Ah, oh, misschien wordt hij het wel. Die niet die wapen, nou ja, dat weet ik niet. Maar uh, een verwarde oude man die verstoorde het boekenbal. We hebben het hier over uh, een de jongen. 74 jaar. Uh, ja, die, uh, die stond te schreeuwen tijdens een toespraak van iemand. Ja, ik heb het oh. niet gezien. Nee, ik heb het alleen maar over gehoord. Oké. Okay. Nou ja, het is dus gewoon uh, Freek zoals we hem al kennen. Ik zie dat de link uh, niet meer werkt. Uh, ik heb het vanaf gehaald bij AD. Net werkte die nog. Copywritingetje. Maar, um, nou, ik heb hem hier hoor. Ja, die vond uh, tijdens in ieder geval een uh, vrouw die, uh, een van de schrijfster, ik ken al die lui niet verder, maar die, uh, die stond dan, uh... <laughs> niet, niet de boeken die ik lees, maar, niet maar uh, een van de vrouw die stond dan uh, op te roepen dat we even een minuut stil moesten zijn voor de slachtoffers van uh, de schietpartij in Utrecht. En toen uh, begon, uh, pre... toen begon uh, Freek in één keer te... Schreeuwen dat het uh, dat een schande is wat, uh, dat Baudet uh, dit en dat is en zo. En uh, nou ja, er waren wisselende reacties op. Ja, heel veel van die mensen denken echt dat uh, in, in hun beleving is er ook echt een, uh, ja, een, een enorme fascist aan, aan het getreden. Uh, ik heb het er altijd over verbaasd, ja, over het algemeen, dat hele politieke. Gedoe van of je nou Clinton of Trump krijgt, dat maakt ook allemaal niet zoveel uit. Want het, het, de staat die groeit weer en de schuld neemt toe en de belastingen gaan omhoog en de regulering wordt meer en de oorlogen blijven doorgaan. En daar verandert allemaal niks aan. Maar die deden echt, ik had ook in mijn Facebookgroep iemand, en dat was toch ook, ja, ik dacht dat het wel Libertariër was, maar die begon ook van ja, als Trump aan de macht komt dan worden alle... Alle transseksuelen en homofielen in een concentratiekamp gegooid. En hij geloofde dat gewoon echt. En, en, en ik denk, kijk nou naar, denk, naar, naar hoe vandaag de dag in elkaar zitten. En als je heel veel in die echokamer zit, misschien dat je dat inderdaad begint te geloven, maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op. En ik, ik heb, weet niet meer wat met die furur. Ik heb hem maar even geblokt, want uh, ik had even geen zin in die uh, gemute, in, in die berichten. Maar ik ben benieuwd of hij nou nog steeds het idee heeft dat hij twee jaar na dato dat de, dat de homo's in een concentratiekamp gegooid worden ofzo. Daarom dat ja, daar wordt die de... muur maar steeds niet gebouwd, want het concentratiekamp moet eerst af. <laughs> dat, dat, dat zal het zijn. Uh. Maar dat je het idee hebt dat dat waar kan zijn. En, de, en ja, dat ziet u zowel links naar rechts als rechts naar links, dat, dat ze een raar idee hebben over, uh, over wat de bandbreedte van de opereren is. Yeah. ja het is wel vervelend als die andere winnen dan mogen zij het belastinggeld in en uh, dan kunnen zij alle vriendjes paaien en, en hun instituutjes opzetten en hun prijzen uitdelen en uh, medailles in ontvangst nemen dat is allemaal natuurlijk wel vervelend als jij, als jij verloren hebt maar voor, voor het land gaat het gewoon het, hetzelfde tempo per halfwaard door dat is, dat is niet ja uh, yeah. Ik weet niet, misschien als uh, Keisha Cortes nog aan de macht komt en die gaat echt socialisme doen en 93 triljoen dollar uit de markt halen om het milieu te redden. Dat het dan nog wel even een, uh, zeg maar, een Chinees-achtige grote sprong voorwaarts wordt. Maar ja, ook daar zul je wel weer tegenkrachten tegen krijgen. Ja. En dan, uh, ja, dan wordt het voor de helft doorgevoerd en dan wordt het allemaal alweer een stuk armer, maar ja, niet, niet harder dan het daarvoor was gegaan, denk ik. Ja, en 9, 93 triljoen is het trouwens, 9, 93 biljoen in het Nederlands. Ja, kijk, als ze nou gewoon gaan stoppen met oorlog voeren, dan heb ik er niet zoveel niet zo moeite mee. Hè. Want dat vereffent ja. het wel een beetje, weet je wel. Ja, dat gaat ook niet gebeuren, Het militair apparaat moet ook gebruikt nee. worden, want die wie dat uh, onder controle heeft, die heeft natuurlijk de echte macht. Ja, maar er komt een verbod op benzineauto's, hè? dus dan uh, ook geen militaire voertuigen. Je moet ook hele tijd. De meeste oorlogen gaan om olie, dus uh, ja, er valt er gewoon niks te. Nou ja, ik had die minimaal gemaakt een paar weken geleden. Ja, ja. Die is, die is, die is ook zo'n Tesla tank. <laughs> Mag, uh... ja. Mag Elon Musk uh, de tanks ontwerpen? <laughs> Die, die enorme slagschepen, natuurlijk, ook allemaal. Het uh, oh, zeilen weer zo. Maar uh, ja, we hebben nog, nog meer berichten. Nou ja, freken, uh, ja, goed. Dat uh, is nooit grappig geweest en nu kom ik kon er ook niet om lachen. Maar uh, even kijken hoor. Um, Turkse. Oh ja, we gaan naar Erdogan toe. Een Turkse president Erdogan. Die we die het over uit... Turken hebben. <laughs> die, haalt het uit, die haalt uit naar de bankiers. Ja. <laughs> Want? Zullen de lira maar niet omhoog prijzen? Ja, de, eerst waren de groenteboeren natuurlijk, uh, gierige groenteboeren. Ik heb hier staatsgroenteboeren. Uh. En dan zou het wel afgelopen zijn, en dan maar die, die Turkse lira, die blijven verder uh, onder druk staan. Uh. En nou uh, ja, zijn het natuurlijk de shorters en de speculanten. Maar wat hij nou gedaan heeft, wat ik een beetje van gelezen had, is ook een dramatische maatregel dat, dat hij bijna alle liquiditeit uit de markt gedwongen heeft, waardoor je dan wel een short squeeze krijgen, dus de mensen die short lira zitten, die hebben dan al even een probleem en die moeten coveren omdat ze nergens anders aan de liras kunnen komen om, om dat te coveren. Um, maar je de liquiditeit uit de markt haalt, dan maak je het bijzonder heikel voor buitenlandse investeerders om er überhaupt in te investeren, of het nou een bull of een bear is, of het, uh, wat, hoe die er ook tegenaan kijkt. Je weet gewoon dat je je geld er niet uit kan halen als je eruit, als je eruit wil halen. En, dat maakt over het algemeen beleggers heel kopschuw uh, om, om hun geld in een soort gevangenis te zetten. Ja. En ja, dat is ook wel lastig, want Turkije is natuurlijk heel erg afhankelijk van buitenlandse investeringen geweest. Dus uh, ja, het uh, lijkt me allemaal niet zo'n slimme zet, maar hoe erger het gaat, hoe meer die man mag naar zich toe En hoe hoger die de bevolking opzweet. En dat is ook zo'n geval. Hij, hij gebruikte dus bij zijn, zijn toespraken gebruikte die, die video van die Nieuw-Zeelandse schutter... Uh, waarin uh, allerlei moslims werden neergeschoten om de gemoederen op te zwepen. Uh, van, nou, kijk eens, dit doen ze met moslims, die schandalen of schurken enzovoort. En dan kan je natuurlijk heel veel solidariteit en samenhorigheid kweken. Maar ik denk dan dat op een gegeven moment, dan blaast de hoofd van die Turken gewoon op. Want je kan niet de stress erin blijven gieten en de, en de drama en de ellende en de spanning. En, uh, op een gegeven moment dan. De, mensen kunnen gewoon niet zo lang stress handhaven. Dus ik denk hmm. dat dat, het toch, ja, dat het toch een keer afgelopen moet zijn. Ik geef nog wel een paar jaar hoor. Ik denk eerst, sowieso is al eerst Venezuela nog moeten vallen. Dan, dan, dan nog een paar jaar voordat uh, Turkije valt. Ik ja, dat ja, weet ik niet. Uh... Dat er moet er nog even, het is nog maar het begin, weet je wel. Het zit wel op zo'n geleidend vlak, weet je wel, zo slipper die sloop. Mm -hmm. Maar het is nog maar het begin. Het is een, denk dat het net over de kantpunt heen is. En dan, uh, ja, daarnaast kan rustig nog 10, 20 jaar duren. Voordat het echt... Uh... Ja, dat, dat, het is waar dat het, dat het langer duurt dan je denkt. Ik zou Venus weten ook al lang hebben gezegd van ja, op het moment dat de elektriciteit uitgaat en dat wordt geplunderd en uh, er is niks meer te eten en mensen zitten een beetje in de vuilnis te graaien voor eten, dan zal de... Machthebber toch wel snel uh, verdwenen zijn, maar ja, dat is niet altijd het geval. En, nee, dus ja, zeker nu ze steun van Rusland krijgen. Dan nou. komen we bij het volgende bericht. Ja, ik weet niet of we nog iets kwijt willen over herden, kan. Nee, we hebben er wel, wel plezier van, in de zin uh, van dat we veel uh, nieuwe collega's hebben uit uh, Turkije. Ja. Die uh, geen zin hadden om in Turkije zelf meer te werken. Die werken nu bij ons in Nederland. En het uh, is hartstikke fijn en goede collega's. Dus daar uh, ja. ben wel blij mee echt. Klaas zou ik zeggen, je moet niet in Nederland gaan werken. <laughs> dat hebben ze verkeerd je moet naar Bulgarije eens. Nou, ja, die collega's, ja. en met name de vrouwelijke collega's... die zijn heel erg blij dat ze daar weg zijn. En, en hier even wat meer... ...kunnen chillen. Ja, maar dat hoofdstuk is dat, dat ze talent verliezen. Met dit soort, uh, dit soort toestandigheid... ...talent verliezen. En dat is in Venezuela ook gebeurd. Dat die hele elektriciteit die valt de hele tijd uit. En uh, ja, uh, die Madure zegt wel... Ja, ...dat komt allemaal door de CIA enzovoort. Maar uh, ik heb ook begrepen dat... ...het is allemaal genationaliseerd. Het wordt militair gerund. Iedereen met gezond verstand... ...die uh, zei van nou, er wordt te weinig onderhoud gedaan... ...en ik ga eens even mijn talenten ergens anders... Uh, Benutten, want het, ja, die, dat is natuurlijk. Uh, je kan zeggen: Nederland is ermer. Venezuela is dan nog een stuk erger om te werken. Ja, maar dat is ook het belangrijkste argument tegen kerncentrales. Omdat daar gewoon uiteindelijk je, de mensen zijn, daar zijn hele slimme mensen voor nodig, maar die kunnen hun talent beter ergens anders gebruiken. Dan krijg je dat kerncentrales die op zich een heel goed antwoord zijn voor onze energiebehoeften, uh, toch een slecht antwoord zijn. Ja. Maar is dat je hebt uh, voornamelijk een waterkrachtcentrale in Venezuela, maar uh, die kan je ook niet gaande houden zonder talent. en uh, hm. ja, Je hebt, je hebt ja, al die transformatoren, je moet er onderhoud aan doen. En over het algemeen, socialisten hebben niet door dat kapitaal ook waardevol is en dat daarin geïnvesteerd moet worden. Die denken gewoon dat kapitaal uit de lucht komt vallen en dan moet het alleen eerlijk verdeeld worden. En eerlijk verdeeld worden bedenkt alles naar Eh uh, En... Uh, ja, dan er wordt er niet geïnvesteerd. Dat zag in de, de Sovjet-Unie natuurlijk ook, dat al die fabrieken stonden allemaal weg te roesten. Want ja, kapitalisme, kap, dat was slecht. Kapitaal was slecht. Tsjernobyl ja, gebeurde niet voor niets in de, de Sovjet-Unie. Er zijn wel hele mooie documentaires over. Hoe, Wat de oorzaak was van die ramp, en hoe daar, uh, gaan ze heel diep daarin. En hoe, hoe, je allerlei bobos die allerlei verantwoordelijkheden hadden, ja, die, die, die bemoeiden zich nergens mee en iedereen keek maar weg en verantwoordelijkheden werden van elkaar afgeschoven. En dan was er één klokkenluider die zei, jongens, kijk uit, Tsjernobyl gaat ontploffen en die man is, je kreeg uiteindelijk de schuld, hè? Ja, <laughs> dus ja, ja is nee, dus de uh, Sovjet-Unie. Dat las ik ook over Venezuela. Er was ook een zo'n vakbondsman uh, van de onderhoudploeg die zei van ja, er wordt veel te weinig aan onderhoud gedaan. en het verwaarloos en dat gaat misstaan. Nou, die werd gelijk ontslagen en vervangen door een loyale, loyalere partij, uh, ja. bonds. Maar kijk, ja. dat. De, de, Kerncentrales, ik denk niet dat in een libertarische samenleving er kerncentrales zullen verstaan, bestaan, want die dingen zijn gewoon niet te verzekeren. Uh, en als ze verzekerd kunnen worden, dan is het heel hoog en dan, dan gaat het ten koste van de winst, weet je wel. Dus de, de en momenteel opreden... is het in ieder geval zo dat inderdaad alle, alle dingen, al die centrales zijn door via de staat verzekerd, dus dat is alleen maar onder dwang te doen. Precies, de, de, de belastingbetaler die betaalt voor het risico. En, uh, je ziet dat dat waait over, net als met Chernobyl, dat waait over heel Europa heen, al die, die straling. Weet je wel, en wie wordt ja, verantwoordelijk wef... gehouden? Niemand. De Kosten daarvan zijn enorm hoog, ja. Maar ik kan je voorstellen dat er daar ook weer voortschrijding in is, in de zin dat, daar, dat er veilige centrales kunnen worden gemaakt, waarvan ook een, een commerciële verzekeraar zegt, van, nou, maar dit durf ik wel aan om te verzekeren, want... Uh... Maar die moeten dan ook enorme specialisten hebben. Die moeten ook de hele tijd, uh, die blijven natuurlijk dan ook de hele tijd langsgaan om te kijken of iedereen nog zijn cursussen gedaan heeft. En of iedereen alert is. Want ja, zij, zij lopen ook een enorme risico. anderzijds ja, met kolencentralen, ja, die die, stoken, die, uh, die pompen ook een hoop rotvee uit. Wat slecht is voor de luchtkwaliteit. Maar, uh... Ja, daar kun je natuurlijk ook een hele hoop filters op zetten. Maar in een libertarische samenleving heb je dat eigenlijk al, nou, je had niet echt een libertarische samenleving, maar je had... In het begin van de Industriële Revolutie in Engeland had je natuurlijk dat die fabrieken kolen uh, stookten en allemaal roet uitstoten. En dat kwam dan vaak op mensen eigendommen terecht of hun was. Ja, en dan was de was uh, vies. En dan gingen ze die mensen naar de rechter toe. En dan moest die fabriek die moest, uh, betalen en beloven dat ze dat nooit meer zouden doen. Die moesten schadevoeding betalen. Zo oordeelde de rechter dat. Uh, want er is, uh, er is uh, vervuiling gepleegd en de vervuiler bepaalt. En toen, op een gegeven moment, zijn die industriële lobbyen bij de overheid. En toen is de, is de overheid eigenlijk zei, ja, vooruitgang is belangrijker dan, dan de was van die mensen, dan de eigendomsrechten van, uh, van die arbeiders. En toen zijn ze daar anders over gaan oordelen. en, en, en, en ja, Dus dat niet meer uh, zo opgelost. Maar dat zou wel de originele libertarische uh, oplossing zijn. En dan kan je natuurlijk met de roetfilters en allerlei dingen. kan je zorgen dat je dat niet doet. Dat je niet vervuilt. En dat, ik denk dat die kolostralen ook best heel schoon te maken zijn tegenwoordig. Ja. Maar... Ja, ik weet niet, Lucas of Klaas, of jullie nog iets wilden zeggen, want dan ga ik er een eindje aan brouwen. Laten we er een eindje aan brouwen. Ah, oké, okay, ja. Yeah. Nee, goed, ja, dan zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. En dan wil ik jullie met deze woorden wil ik jullie, uh, achterlaten. En uh, volgende week zijn we er uiteraard weer. En ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En ik wil uiteraard de luisteraars als mede, de deelnemers bedanken voor het deelnemen als of en of luisteren. En uh, ik zou zeggen, toedeledokie. Toedeledokie. Ja, kijkie. Ja, oeh, nou hadden we helemaal vergeten, maar Klaas, die had nog wat... Uh, die had nog iets over crypto, hoor. Oh ja. ja? Ja, voor de vertelde je dat. dat er, uh, Vanuit het Bitcoin Core Team was er toch weer... Uh ja, ja mijn, uh, fa mijn favoriete factie in uh, de cryptocurrencywereld. <laughs> wat nu weer? Ik, uh, 21 miljoen bitcoins, dat vinden ze te weinig. Dat moet er... Uh, ja, die ja dat toe. is uh, een core developer die denkt... misschien moet die limiet maar weg. Er moet inflatie in bitcoin om het een <laughs> serieus product te maken. Ja? Ja, maar dat is oh echt... Oh my god. En, ja, toen dacht ik, en dat is wel ja. grappig, hè, want die bitcoin ja. core mensen... die zitten altijd zo af te geven op... ...mensen die afsplitsen of die andere munten maken. Mm -hmm. Maar zelf willen ze absoluut ook niks overeind houden... ...van wat ooit is bedacht met bitcoin. Dus ze zijn continu zelf aan het afsplitsen van die... ...maar op een of andere manier is die merknaam bitcoin... ...echt definitief uit de handen krijgen van mensen... ...die er een heel ander product van willen maken. Die is heel moeilijk. Mm. Kijk, okay, zij veranderen dan hoe het anders... ...ze maken het anders dan hoe het is bedacht. Maar op een of andere manier... Uh, kan die groep wel de merk naar bitcoin, dus BTC, blijft gekoppeld aan wat zij bedenken. En zeg zo ik ook te denken, op een of andere manier als zij erin slagen dus om BTC te blijven koppelen, ook als die 21 miljoen limiet wordt opgeheven, als inflatie mogelijk wordt, dan denk ik, ja, dan is zeg maar dat proof of work is toch niet zo. Waterdicht. Maar <laughs> de, is, het ja. was steeds meer een coin. De vraag is inderdaad of uh, de gebruikers meegaan met die inflatiecoin of dan. Uh, inderdaad, met een ja. Vorken. En, maar het is. En de ik, miner. Klopt dat. En dat, dat is. Uh, kijk, kijk, die, rand, die randverschijnsels. mensen die, uh, ja, die daar puristisch in zijn. Kijk, als, mensen, als het algemeen wordt gebruikt. dan betekent dat. 99,8% van de mensen die het gebruikt. geen fuck geeft dan hoe het precies zit. Uh. En, ja, en, en in die zin heeft ze wel gelijk. Dan kunnen ze er gewoon van maken wat ze maar willen. En het Bitcoin blijven noemen. En ja, miners die zijn. Uh, uh, Kijk, alle hashpower zit eigenlijk in een paar mining pools. Dus wij, wij kunnen wel uh, zeggen: van nou, we gaan onze uh, CPU uh, daar niet uh, mee in laten stemmen. Maar ja, dan gebeurt helemaal niks. Die, die CPU is niet belangrijk meer. En ja, die miningpulsjes zijn wel belangrijk. En die, ja, die willen voornamelijk maar ook er een verdienen. Hele hoop Want dat is, dat is kapitalisme. Ook in. Ja, klopt. Maar dat zijn, dat is, die dat zijn bijna allemaal gedreven deelnemers. door kapitalisme. Dus die willen, die willen gewoon verdienen aan wat ze doen. Dus als iemand zegt oh, we maken er Flappycoin coin van, en de andere zegt ja, wij blijven puur, maar we bieden niet meer geld, en dan wordt het gewoon flappy coin. <laughs> en dat is wel jammer. Wat je eigenlijk wil is een soort uh, proof of uh, uh, een, een bewijs van intent. Maar ja, dat, hoe, hoe wil je dat in software vatten? Hoe wil je in software vatten dat, uh, dat jouw stem komt vanuit iemand die, die juist het juiste voor heeft met de munt? En Dat, dat is heel moeilijk. En het, ja, dat het laten bepalen door de miners, dat is op zich wel prima. Maar dat ja, betekent dus dat je ook openstelt voor agenten die daar een meerderheid in kunnen uh, vergaren. Hmm. Ja. Zo gaat de bitcoin ten onder. Nou ja, kijk, dat is het, het, het, het, het, het punt, hè, want voor veel mensen... Ik, is bitcoin, ja dat is gewoon een woord. En als iemand daar, ach, ja, wat, wat, wat deze persoon doet en wat die, dat Bitcoin Core Team doet, dat is voor heel veel mensen, is dat een beetje achter de schermen verhaal. Dus als die achter de schermen daar een coin van maken, maar ja, die BTC naam wordt dan niet definitief van losgetrokken, ja, dan, is, dan is het, de waarheid is gewoon wat, uh, ja, wat bestaat, wat bestaat. Oh, dit is bitcoin en kijk genoeg mensen ontkennen het niet. Uh, genoeg mijners mijnen het nog, Nou, dan is het gewoon waar. Ja. En uh, nou ja goed, uh, kijk dat is een beetje het, het moeilijke ook met het bitcoin product. Aan de ene kant heeft het een potentie om in te gaan tegen uh, ja, de partijen die gewend zijn om met geweld uh, hun zin te krijgen. Nou ja, als, die kunnen dus geweld gebruiken en andere dingen gebruiken, infiltratie, wat dan ook. Om het, uh, die hebben heel veel, eer. want als die geld nodig hebben, ja, verhogen ze belasting of schaffen ze een andere potje af. En gaan ze t, uh, tegen hun tegenstanders te keren. En als zij Bitcoin als tegenstander beschouwen, en dan, kan die, dan kan daar heel veel druk op uitgeoefend worden vanuit heel veel machtige, gewelddadige mensen. Dus aan de ene kant is de, de factoren die Bitcoin niet als tegenstander afschilderen. Van het systeem, dat zijn eigenlijk de factoren waarmee het zo makkelijker kan blijven overleven. Maar ja, dat zijn ook de factoren die het minder interessant maken vanuit libertarisch oogpunt. Maar de ja. factoren die het interessanter maken vanuit libertarisch oogpunt zijn ook de factoren waardoor je ja, eigenlijk de, de druk, de tegenwerking van degene met de meeste geweld op de wereld uh, kunt uitlokken. Ja. En ja, ja, ik, ik weet niet, ik weet niet... Uh, kijk, dat is nog conspiratie, denken. Maar het feit dat, ja, dat iemand aan Bitcoin werkt en zegt... We moeten inflatie hebben en die minuut moet eraf. Ja, dan krijg, geeft mij het gevoel dat dat niet iemand is... die daar vanuit het oogpunt aan is gaan bijdragen. Ja, daar dus zat de Bitcoin-core uh, bekend om, toch? Nee, precies. En, ja. Maar... Kijk, waarom zitten die mensen daar? Die, die mensen, Bitcoin Core, is niet bitcoin in principe. Het is gewoon een groepje mensen. En waarom zitten die mensen in dat groepje? En die hebben allemaal een reden om in dat groepje te zitten. Nou, uh. en ik denk niet dat het is om al de mooie vrouwen. Dus er zal een andere reden zijn. Misschien wel hoor, misschien heb ik het mis. Ik wil niet seksistisch zijn, maar ik denk dat het niet is om alle mooie vrouwen. Ja. Dus ik denk dat er een andere ja, reden. En dat is een van... mooie vrouwen zitten hoor. Ja, maar dat heb je dan soms. He, van, oh, waarom uh, zat je bij de NSDAP Ja, zaten mooie vrouwen? de <lacht> vergelijking. <lacht> <lacht> ja, nou ja, dat is algemeen bekend, ja. hè, dat rechtse vrouwen. Ja, de die vrouwen is die die vaak mooier ook. Maar, bij die, bij die, uh, die crypto boom in uh, 2017. En dan zag je inderdaad wel, uh, was er een of andere coin gelanceerd. Toen zag je allemaal vrouwen in bikini. En dan die ja, ene van de andere coin, blikste, ja. Dat weet je wel. Die zit hier ook artistisch te klappen. Terwijl die vrouwen in <laughs> bikini sorry. omheen zijn. Maar best wel niet meer. Roger Verdi zit wel vaak met wat uh, vaak, uh, Orientaalse vrouwen op ja, zijn YouTube kanaal. Maar uh, bij Lucas, Peter. Oh, ja, Lucas. Door, door. Ik ook. ja. We moeten even een eindje We kunnen hier nog wel een uur over doorgaan. We morgen vroeg op. Hoi, hoi.